...jarige monitor omgekomen bij een ride. Dat gebeurde op het einde van een evenement waar 1400 leerlingen van West-Vlaamse scholen aan meededen. De monitor stond op de toren om via een stalen kabel naar beneden te glijden, maar er liep dan iets fout en hij viel naar beneden. De jonge man was op slag dood. Tientallen scholieren en begeleiders zagen het gebeuren. Waar het precies fout is gegaan, wordt nu onderzocht. Als je werk zoekt en na twee jaar nog geen job hebt, zou je een basisbaan moeten aannemen. Anders verlies je je uitkering. Dat is het voorstel van vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Hij vindt dat werkzoekenden veel actiever en strenger begeleid moeten worden richting een job. Die basisbaan moet een passende job zijn in je regio. Je moet dat aankunnen, dat moet werkbaar werk zijn. Maar dat zal ook bijna op maat zijn... En ja, dat moet je aanvaarden. Het is ook maar solidair. Dat is ook uit respect voor al die mensen die aan het werk zijn. Maar we beginnen met heel veel kansen te geven, met heel veel begeleiding. Um, en als je meewerkt, word je beloond. Als je keer op keer tegenwerkt, ja, dan betaal je daar een prijs voor. Zo'n basisbaan kan bijvoorbeeld een job zijn bij de groendienst, bij een sportclub, in het onderwijs of in de zorg. Nederland viert vandaag Koningsdag, een nationale feestdag waarop de verjaardag van koning Willem Alexander wordt gevierd. Het feest begon gisteravond al met de Koningsnacht. In verschillende grote steden waren er marktjes, live optredens en andere evenementen. In Utrecht was het om half elf al zo druk dat de burgemeester opriep om niet meer naar de stad te komen. Het is wel een koudere Koningsnacht geweest dan normaal. Deze mensen probeerden zich aan de kraampjes warm te houden. Ja, een beetje aan het draaien. Kijk, uh, troep voorkomen voor het goede doel. Uh, tot morgen nou, dat dus, uh, zijn we wel een ijspegel, maar dat zien we dan wel weer. Uh, voorlopig hebben we het hartstikke warm. We zijn aan het draaien, zeg maar. Lekker dansen, lekker, lekker je mag komen zingen. bij ons ook. Nu wordt je echt heel erg warm ja, Kijk ja, maar naar mijn ja, gezicht, ja. ik slijf wel rood aan. Dus dat uh, nou, komt helemaal goed. Ja. Onze landgenoot Luca Bressel kent zijn tegenstander... in de halve finale van het WK-snoeker. Hij zal het opnemen tegen de Chinees Xi Jiawei. Hij is amper 20 jaar en staat 80 tachtigste op de wereldranglijst. Bressel staat op de tiende plaats. Luca Bressel verraste gisteren toen hij een spectaculaire wedstrijd... tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan won. De halve finales beginnen vandaag en duren tot en met zaterdag. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, het Fantasia Festival in Hamme heeft Dimitri Vegas en Like Mike kunnen strikken... en die treden maar twee keer op in ons land. En topsporters, zoals Sina Sterks of Bashir Abdi... kunnen zich in een splinternieuwe krachtzaal in Gent voorbereiden... op de Olympische Spelen van volgend jaar. Veel wolken in het weerbeeld vandaag met periode van regen richting de avond. 13 tot 15 graden is lokaal mogelijk. De wind draait naar het zuidoosten. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur... en vind je in de app van VRT Nieuws. 3 over 6. Een ijspegel in Nederland. Wat kunnen ze het goed zeggen? Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen. Hoe gaat het, dames? Goed. Ach, dat wou ik even horen, zien. Um, Nederland, daar moeten we het zo meteen even over hebben. Te lang geleden dat je terug geweest bent... Nee, want ik woon tegen de grens. Ah. Dus ik kom er heel vaak. Hoeveel kilometer is dat? Ja, Eigenlijk is mijn winkel op 500 meter van de grens. Mooi, zo dicht. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Je bijna in Nederland gewoond. Ja, ik heb in de Grensstraat gewoond, dus de overburen waren Nederlanders. Leuk? Ja. Wat hartstikke. Als je iets met Nederland hebt, dan is vandaag de dag. Het is de Konings en verjaardag, dus. Vieren keihard Koningsdag, dat is echt een groot feest. Dus de vroegste vraag aan jou, lieve luisteraar. Wat is er zo heerlijk aan Nederland? Wat is er zo heerlijk leuk aan Nederland? Leer dat nu in de app van Radio 2 hartstikke leuk. En om het uh, Nederland... Gevoel even naar boven te brengen en te vieren een goede Hollander, Jeroen van der Boom. Goedemorgen. Nou, hey, hey, Jeroen van der Boom, kom maar binnen. Goedemorgen. Ah. Slapen. Doe jij eens graag erop Zeg ik stop, ga jij toch nog even door En ik krijg geen gehoor Wilde jij, maar dat ik nooit een dag niet heb geleefd? Dus verrast me maar weer. Ook een goed het soms is. Het is nu wakker worden Jeroen van der Boom uit Nederland. Wat is er al goed en zo leuk aan Nederland? Marcos gek bitterballetjes. Het kan in de app 8 over 6. Het vol van pink dat is juist het is een collega jarig het is niet pink het is ook niet Hayo, ah, denk nee. ik nee toch niet wanneer ben jij wanneer ben je ja, ja uh, 5 december dus dat is nog een tijdje hè. oh net ja. van Sinterklaas. ja leuk ja oh, heerlijk mm -hmm. goed maar uh, ik merk er is niks nee nee voorlopig nee. nog kalm op goed donderdag begin. Inderdaad, Siska Schoeters is jarig vandaag onze DJ van Radio 2. Gelukkige verjaardag. Het is vandaag op 27 april, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat ze bij Vooruit pleiten voor een basisbaan. Dus iedereen zou een basisbaan moeten krijgen, maar als je weigert, dan krijg je wel kletsen. Toch? Dat was toch, hè? Ja, als je twee jaar zonder werk zit, dan moet je dat aannemen, en anders verlies je inderdaad je uitkering als je dat weigert. Geen een ozel idee, maar we weten natuurlijk ook, het zijn verkiezingen volgend jaar. Dus een nieuwe dag, een nieuw voorstel. Beetje wolken, beetje zon, komt goed buiten. En als je iets hebt met Nederland, vandaag is er Koningsdag van koning Willem-Alexander. Die is nog eens jarig, wat zijn verjaardagsfeestje is dat. Die ja. beelden zijn toch altijd goed van die koningsdagen. Ja, die gaan allemaal helemaal los, hè? Wij hebben dat hier niet. Nee. Zo jammer. Nee. Ja. Lekker oranje, Margot van der Regio ontmoet vandaag ook gewoon koningin Maxima in toch. Dat wil je meemaken allemaal. Maar dus de vroegste vraag was, wat is er zo heerlijk leuk aan Nederland? Robbie van Raamdonk zegt, het beste aan Nederland is de Efteling en ik hoor de shows in jullie, de shows in jullie tunes, de tunes in jullie shows. <laughs> oh, maar zeg, het is nog vroeg. Cindy Daalman zegt, het goede bier alvast niet, maar die pindakaas. Ja, dat is toch een mannen, dat is toch heel lekker? Nee. Niks pindakaas. Allee jongens, schema, kom op. Pindakaas vind ik wel lekker, maar pindasaus niet. Allee, zo op uw Chinees. Nee, oké, okay, sorry. Nee, de mel trekt helemaal droog bij pindakaas. Dan heb je slechte. Nee, pindasaus. Maar ook best pindasaus. Dan um, stakt. <laughs> Jullie weten niet wat goed is. Dat is waar. <laughs> Yves Dabiaan zegt: de zalige, putloze wegen en ook om te fietsen, de fietspaden zouden daar veel beter liggen als bij ons. Ah, mai, ah, Kom, we gaan even naar de Efteling zien. Roel van der Snepper uit Ravels, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We gaan het toch over hebben: over het eten in Nederland. Kan tegenvallen, maar wat vind jij lekker? De febelmuur uit Nederland. Het is F... altijd goed om een kroketje uit de muur te draaien. Hè? Ja, waar staat die Febo voor? Is dat het merk dan van die muur? Of... Ik denk dat dat ja, de, de, de keten of zo is. De febel, hm. ja, Fable, ja. Ik zie, ja, In Leuven heb je zo'n muur, maar ik zou begroot niet weten waar je die nog hebt. Ja, blijkbaar. Ik weet het ook niet dat je die in België nog hebt. In in Bobiaan had het ook zoiets, dat weet ik. Oké, okay. in kapellen hebben ze daar geen, geen muur? Waar Helaas in nog niet, maar ik wil er echt wel voor pleiten. Ah, maar gaat je in de markt? Dat is wel het... bitterbalken. Zo. Maar ja, richt dat op naast uw supermarkt. Zeker, ziezo. Dankjewel, Roel, voor de fijne ochtend. En Ludo de Meulen naar Ruud Wevelgem is een vrachtwagenchauffeur. Wat vragen ze bij jou in Nederland altijd, Ludo? Uh, Goedemorgen allemaal. Wat onze vrouwen in Nederland zijn, een bakkie koffie chauffeur. <laughs> een bakkie. Dat hebben, dat, dat, hebben, dat hebben we niet in Frankrijk of Duitsland, maar. Uh, Nederland wel, telkens bakje koffie chauffeur. Nooit dus gesnapt waarom ze, waarom ze een bakje koffie en uh, geen kopje koffie. Een bakje koffie chauffeur, dus dat is goed? Dat is telkens goed? Natuurlijk ja, is dat goed, maar waarom zeggen ze een bakje? Nee. Een, zeggen dat ze een bakje koffie in plaats van een ja, ja een, task, een bakje een, koffie, een, koffie ja. Nou ja. Een bakje. Oh. Omdat dat Nederlanders zijn, zieken. <laughs> dat. Dankjewel Ludo, fijne ochtend hè? Ja, Gelukkige verjaardag, Willem-Alexander. All you've got is a small end 21st century's yesterday You can care all you want But it does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here, and give me a moment Your moves are so wrong I've got to let you know I've got to let you know Let you know We waren zanger van de INXS van het zoonheld. Maar hij is er niet meer. Trouwens, over een bakje koffie. We hebben de oplossing gevonden. We hebben een Nederlandse mevrouw die gaat het ons allemaal uitleggen over anderhalve minuut.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 50 worden begint in een Stijlaards badkamer. Gelukkige verjaardag, schattek. Oh, dank u wel. Maar waarom vieren we dat hier in de showroom van Stijlaards? Ah, wel omdat 50 een prachtig getal is. Huh? Hier krijg je niet alleen je badkamerrenovatie, maar ook 50% korting. Schatje, you're the best. Oh. Kom nu naar Stijlaards in Demse of Lier en u krijgt 50% korting op uw hangtwaret, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. De hele maand 50% korting bij Stijlaards. Stijlaards, renoveert uw badkamer. Heb je het ook helemaal gehad met de gedateerde parasol, waarvan het uitklappen even lang duurt als het strandbezoek zelf? Haal dan wat zonnecrème in huis en met Select van Bol.com krijg je ook nog eens extra korting. Deze week met Select, zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier met tot 50% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouw Bol.com met Select. 20 over 16. Danny van Langenanker is een postbode in halen Helchteren. Hij steunt jou en zegt: Kim, ik ben het helemaal met je eens. Pindakaas heerlijk op een boterham. Ja, mijn kindjes eten dat ook heel graag. Zelfs die moeten eraan geloven. Maar dat, dat is super lekker, hè? Ja, de smaken verschillen natuurlijk. Renate, goedemorgen. Goedemorgen, Morgen. Ja, internationaal bezoek vandaag, want Renate uit bergen op Zoom uit Nederland. Gelukkige Koningsdag. Hoe zit het nu precies met die, met die bak koffie bij jullie? Ja. Hoe precies, dat weet ik niet, maar waarom zeggen jullie tas tegen een kopje koffie? Ah, omdat je dat in een tas ziet en uit een tas drinkt. <lacht> ja, in een tas heb ik mijn huissleutels zitten. Ah, ja, die zeggen... Ah, natuurlijk, ja. Ja, ja, ja. Ah, nee, daar zeggen wij chacosté. Ja, dat... <lacht> ik blijf van andere in landen. Zetel gewoon een stoel en niet een hele bank. Ja, daar gaan we het nog niet over poepen hebben, maar goed. Weet zeg... je wat mij nu wel opvalt? Wat is leuk aan Nederland? Het accent, hè. Als ik het hoor, ik word echt meteen vrolijk. En zij worden ook gelukkig van ons accent. Dat is wel mooi. Ja, ik... Jij ja, denk dat. Inderdaad. Is dat zo? Ja, nee, echt. Ah, oh, oké. Okay. Het goede, we houden van elkaar. Ik Renate, van jullie. geniet van de dag en geniet van Radio 2. Fijne dag. ochtend. On, 21 over 6, we moeten toch even naar de actualiteit hoor. Want onder andere op de voorpagina van de kranten, wielerclubs, dat is interessant voor mensen die met de fiets rijden. Als je denkt van, oh, we moeten gaan rijden. Tegenwoordig moet je veel sneller op de rijbaan rijden. De minister van Mobiliteit heeft een voorstel, Shema. Ja, het begon allemaal dit weekend. Er kregen elf wielertouristen uit het Vlaams-Brabantse Kortenaken een boete... omdat ze op de weg reden in plaats van op het fietspad. Daar was heel veel over te doen. Want wielertouristen rijden gewoon niet graag op fietspad. Die zijn gewoon niet geschikt zeg zo, om met veel achter en naast elkaar te rijden. Ja. Maar nu werkt de minister aan nieuwe regels... want die zal al op de weg mogen rijden met de groep vanaf tien wielertouristen, terwijl dat nu pas mag vanaf vijftien renners. Als je met negen bent... Dan heb je pech. Dat, dat, dat is altijd moeilijk. Hallo, tien. Ja, <laughs> maar ja, dat is toch wel. Oh, kom, we gaan het toch proberen zo. Ja, Hij heeft nog een ander voorstel. Dus als je fietser bent, uh, mag je ook op de rijbaan rijden. als, die, als dat fietspad vol met rommel ligt, met modder en zo. Ja, er is nu al een regel dat je op de weg mag rijden als het fietspad vol putten zit. En dat natuurlijk dan gewoon veel te gevaarlijk is om daar te rijden. Standaard in Vlaanderen. Voilà. Ja. maar minister Jolke nee, wil dat je nu dus ook op de weg mag fietsen als er te veel bladeren of te veel modder op het fietspad ligt. Nu. Wat is dat dan te veel? Ja. Want het VIA, het Instituut voor Verkeersveiligheid, vraagt zich dat ook af. Want ze zeggen ja, het is toch wel heel lastig om zoiets in de wet op te nemen zonder daar echt duidelijke regels over te hebben. Hmm. Want wat voor jou te veel is, is helemaal niet te veel voor mij. En dus gaan we dan situaties krijgen waarbij er altijd fietsers op de weg rijden, want die vinden altijd wel iets te veel. Ah, dat vind ik altijd zo goed. Er is dan een wetsvoorstel, er is een discussie over. En we weten we op tijd dan nog niet wat we gaan doen? Nee. Bon, maar dus met tien. Dat, is, dat heb ik onthouden. We gaan we echt dit bericht, daar word je gelukkig van. Want, oh, ja, leuk, hè. Hoeveel? Hoeveel hebben we de laatste vijf maanden gewonnen in België met euromillions? Er is al voor meer dan 363 miljoen euro gewonnen door verschillende Ja, ja door verschillende. Waarom word jij daar gelukkig van? Heb jij gewonnen? Nee, nee, nee. nee ik, ah, ja. gewonnen, maar ik, ik word gelukkig van Andermans geluk. Ah, ja, ja. ja. Dat gevoel, ja. Zo ben je wel. <laughs> Ja, het begon allemaal eind december. Iedereen kent dat verhaal nog, want in Olmen, in de provincie Antwerpen, wonnen 165 spelers samen een grote pot. Ze kregen elk een kleine 900.000 euro. En afgelopen dinsdag ging de grote pot weer naar een Belg. Die won iets meer dan 700.000 euro. Mm. En ja, de Nationale Loterij zegt zelf ook dat we toch in België uitzonderlijk veel geluk hebben. Eigenlijk zouden grote landen, zoals Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, meer moeten winnen. Die hebben natuurlijk ook gewoon meer inwoners. Maar het zijn dan blijkbaar toch de Belgen die het meeste winnen. Oké, okay, ja. Allee, hoe zou dat nu komen? Puff. ja, een waarschijnlijk. Echt puur, puur, puur toeval. Ofwel spelen we veel meer op de lotto, dat kan ook natuurlijk. Zeg maar, vanmorgen waren we overbezig en het straffe is, jij speelt nooit mee met loterijenschema. Nee, want ik ben moslima en in ons geloof is dat absoluut verboden om te gokken. Waarom mag je dat niet doen? Ja, je mag gewoon niet spelen met, met geld. Het is, het is, het is, uh, gokken is ook verslavend. Heel uh -huh. veel mensen in België en, en andere landen zijn verslaafd. Juist. Dus is dat alles wat niet goed voor je is, daar mag je niet aan meedoen. Mag je meedoen aan een tombola? Een tombola is natuurlijk nog iets anders. Daar uh, doe ik eigenlijk ook nooit aan mee, maar... Mm. Ik weet eigenlijk niet of het niet mag, maar ja, het gaat meer over echt gokken waarbij je dan zoveel geld zou kunnen winnen. Want telkens, de bedoeling is natuurlijk ook dat je telkens 2,50 euro wint en dan een keer 5 euro en dan een keer 10 euro. Ja, ja, ja, dan dat... krijg je de smaak te pakken en dan verlies je 15 keer uh, ja, je geld. En dan ga je nog eens 2,50 euro winnen. En dan, net als je het wilt opgeven, denk je... Oké, okay, ik ga het nog eens meedoen. Ik ga nu echt wel de grote pot winnen. Ja, Met zo Met zo zo'n oh. mensen ook nu van... Oh, oh ik moet eens meedoen. Ja, is dat maken ze gek. Heb ik heb geluk, ik ga toch eens ook eens meedoen. Maar in de moslimlanden worden er geen nationale loterijen georganiseerd. Nee, dan bijvoorbeeld. Nee. Wauw, toch weer iets bijgeleerd. Kijk, wanneer ben jij de laatste keer gaan meedoen. En wat heb je gewonnen? En hoe ver ga je? Deel gerust je geluksverhaal of je ongeluksverhaal in onze app. Goedemorgen.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 de socialisten van vooruit willen meer mensen aan het werk krijgen. Zo zouden werkzoekenden die na twee jaar nog geen werk hebben gevonden een basisbaan moeten aannemen, anders zouden die hun uitkering verliezen. En de ombudsdienst voor de treinreizigers heeft vorig jaar meer klachten gekregen over internationale treinen dan over binnenlandse treinen, want die werden nog vaker vertraagd of zelfs geannuleerd. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Het Fantasia Festival in Hammen heeft top DJs Dimitri Vegas en Like Mike kunnen strikken. Organisator Jurgen met de Penningen spreekt zelf van een stunt. Als je ook weet dat ze naast Too Modeland maar één festival gaan spelen, dat is dan bij ons. en daarnaast in België eigenlijk dit jaar niet te zien zullen zijn, ja, dan is het, dit toch wel een grote stunt. Bij Too Modeland waren de tickets heel snel uitverkocht. Dus uh, er waren heel veel mensen die, die geen ticket hadden. die krijgen nu dus een tweede kans om uh, Dimitri Vegas en Like Mike aan het werk te zien op het uh, Fantasia Festival. Ze staan op het hoofdpodium op vrijdag 7 juli. Met 35.000 bezoekers en 100 artiesten in twee dagen... blijft het Fantasia Festival groeien. Een 500 mensen per dag staan in voor de organisatie... in samenwerking met de gemeente Hammer. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen zal zijn groepsaankopen... efficiënter aanpakken om de problemen te voorkomen... die bij de laatste groepsaankoop van zonnepanelen... en thuisbatterijen opdoken. Er waren een half jaar geleden veel klachten en vragen... waardoor het callcenter overbevraagd was... De provincie legde het probleem vooral bij de externe partner... die veel werknemers had zien vertrekken... maar binnenkort begint dus een nieuwe groepsaankoop... maar dat zal kleiner zijn, zegt gedeputeerde riet -Gelis. Zodanig dat dus het aantal aanvragen ook meer beperkter is... Hè, dat we een beter overzicht hebben. En de bedoeling is ook dat we de klachten nauwer gaan opvolgen... met een individueel dossier, met een persoonlijke klachtenbehandelaar... met een systeem waarbij er een rechtstreeks contact is... tussen de provincie oost vlaanderen de externe begeleider en de leverancier... Dus ...veel korter op de bal spelen. Sport Vlaanderen heeft de nieuwe krachtzaal geopend... ...in de topsporthal in Gent. Drie keer groter dan voordien. Gewichthefster Nina Sterks uit Laarne... ...turnster Nina der Waal of de Gentse marathonloper Bashir Abdi... ...zullen van die nieuwe krachtzaal gebruik kunnen maken. Want ook die atleten hebben krachttraining nodig, zegt Sport Vlaanderen. Uiteraard is dat niet met gigantisch veel gewichten zoals je dat bij sommige andere sporten ziet, maar ook daar is kracht en vooral een uitgebalanceerd lichaam eh, wel superbelangrijk, voornamelijk in functie van het niet krijgen van blessures en alles met preventie te maken heeft. Dus ook daar is dat superbelangrijk. De topsporters zullen zich ervoor op de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. En in sint geliswaas worden twee ex-topsporters ereburger. Zwemster Kimberly Buis en wielrenner Moreno de Pauw... die allebei opgegroeid zijn in deelgemeente Sint-Pauwels. Ze stopten met topsport tijdens corona en ze kregen nooit een uitgebreid afscheid. En dat wil sint geliswaas nu goedmaken met een viering op 23 juni. Ze wonen alle twee wel niet meer in de gemeente... maar hebben wel voldoende bijgedragen aan de sportie... ...uitstraling van Sint-Gillis-Waas, zo blijkt. Een bewolkte dag in Oost-Vlaanderen vandaag. Regen valt later op de dag. Overdag blijft het grotendeels droog weer. Temperaturen tot 15 graden. De wind voelt minder koel aan, want draait zich naar het zuiden vandaag. <lacht> ja, sorry, er was, uh, was net iemand die zei van... Tja, Kim van ons, is, is die weg? Je was aan het, uh, het bukken. Ik ben eigenlijk een beetje aan het stretchen. Ja, je kan ook gewoon met je handen plat op de grond ook. Nee, dat is niet waar. Ah nee, oké. Okay. So, <laughs> Ik dacht, de radio is illusie. Maar Ik nee, ben dus... dat aan het oefenen. Wauw, ik vind het mooi. Goed. We zouden voor minder even kijken bij ons op 1 of live in de app van Radio 2. Hi, o, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, zeg ik dat er nog altijd geen files zijn. Jawel, toch wel, maar het valt nog mee hoor. Naar Antwerpen is het al wel 10 minuten aanschuiven op de E34 vanaf Oelegem en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het al bijna een kwartier langzamer van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En voorlopig één kleine file naar Brussel, dat is op de E40 vanaf Aflichem. Jij lijkt me echt zo iemand die af en toe een kraslotje koopt. Ah, je, oh, ja? Nee, ik heb het er wel eens gedaan, maar dat is echt zelden. En gewonnen? Uh, nee, uiteraard niet. Zelfs dat niet, nee. Nee. Maar dat, dat is toch herkenbaar, dat je dan een krasloodje koopt, je wint iets en dan koop je toch gewoon een nieuw. Ah ja. Ja, allemaal niet doen, hè. <lacht>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 Mannekes, Gaan we zondag naar Gamma? Ze zijn binnen. Wie zijn binnen? De perkplantjes! Aan 20% korting! Oeh, de perkplantjes! Ik heb wel nog wat werk aan het dakken, terras, de keuken en de lof! Ook 20% korting! Op alles voor het dakterras, terras, de keuken en de lof! Yes! En de perkplantjes! Yes! Dan gaan wij zondag naar Gamma! Nu zondag zijn we open van 9 tot 16 uur en geven we een korting van 20% bij minimumaankoop van 30 euro. Ook geldig in de webshop. Voorwaardenopgamma.be Jouw goemorgen telt voor twee. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 You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 To kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, yeah. now that ain't working. That's the way you do it You play the guitar on the MTV That ain't working That's the way you do it Money for nothing and your checks for free Money, money for, nothing. for nothing And the chicks for free Cause you're What's money that? for nothing And the chicks for free Look at that, look at that Money if for nothing on the Dire Straits Twist voor 7. Goedemorgen, dag Patrick Benist uit Wouwbrechtigem. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, kijk, dat hebben we graag. Zeg maar, Patrick, je zit niet in Vlaanderen. Vertel ons, maak ons gek, waar zit je? Uh, ik zal het niet vanuit vertellen. Nee. Uh, we zijn op uh, tocht naar Roemen met de Vespa. Met de Vespa, wacht. En waar ja. ben je vertrokken en waar rijd je naartoe? Ik ben eerst van Wauwberg gaan naar uh, Limburg vertrokken. Ja. Mijn club gaan ophalen en dan van Limburg zijn we vertrokken naar Rome. Naar Rome? Met de Vespa? die via Oh man. En ik zie hier een foto van jou in de app uh, waar je echt lekker aan het chillen bent met een drankje met een prachtig uitzicht. Waar is dat? Uh, dat is een Met 100 kilometer van Rome, dat is de Regio Lazio. Ja, oh, bijna, bijna in Rome. En we lazen in de krant dat er daar intussen veel te warm is om op vakantie te gaan. Hoeveel graden hebben jullie daar intussen? Uh, nu is het uh, graad tot 12. Oh, zo va. 12 is de cool, Maar het is dus 20 graden. Oh, heerlijk wel, hè. Lekker boven de 20 graden. Blote benen weer. Hou we zo. Geniet ervan, hè, man. Fijn opzien. Kijk, zie de Patrick op de Vespa met de app van Radio 2. En gisteren heel goed nieuws, de fantastische prestatie van Luca Brissel op het wereldkampioenschap Snoeker in Sheffield. Hij versloeg daar de absolute nummer 1 en eh, ook wereldkampioen al zeven keer, Ronnie O'Sullivan. Ja, schema indrukwekkend. Ja, het was uh, eigenlijk echt gewoon spannend. Uh, Brissel stond eerst enorm achter. 10-6, dus het leek een gewoon een verloren zaak. Maar dan ineens kwam Brissel gewoon helemaal terug. Hij won maar liefst zeven spelletjes op een rij. Mm -hmm. En dan won hij de match met 10-13. En na de match zei Ronnie O'Sullivan hemzelf zelfs dat hij nog, nog nooit zoiets heeft gezien. En dan noemde Brissel ook een grote meneer. Hopla. En vandaag begint Brissel in de halve finale tegen een Chinees. Bricel, die woont in Maasmechelen en daar zijn we natuurlijk heel trots op hem, want onze collega's van de redactie in Limburg die spraken daar met Erik Psink uit Maasmechelen. Hij speelde blijkbaar in hetzelfde snoekercafé als Luca Bressel toen hij nog een kleine jongen was. Even luisteren naar Erik. De schitterend van onze Bressel, hè. twaalf hey, jaar dat tegen, tegen die jongen speelde hier in de snoekersport. Ja, ik heb daar zelf tegen gespeeld. Ik dacht dat het toen ongeveer twaalf jaar was. Uh, en ik zei tegen dat mannetje toen in die tijd al ga jij nog oh. maar wat trainen, maar... <laughs> Ja, maar schitterend dat hij mij nu zover is gekomen. Hè. Ja. Dat is echt prachtig. Snoeker, heerlijk hè? Een topsport. Ja, maar, ja, ik speelde het alleen op café natuurlijk. Ja, dus, ja tuurlijk, hè. we moeten anders gaan spelen. Thuis, schotterbak. De schotterbak. Wat ik nog leuker vond was de, de toppenbiljaar. Dat vind ik zo nog net, net iets leuker. Maar ik vond dat wel heel leuk om te doen. Ja. Absoluut, maar die Luca Bristel, we mogen er trots op zijn. Het is er eentje van bij ons. Goed gedaan, kerel.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 Radio 2 luisteren. En er is een beetje nieuws over Meteor. We waren net aan het kijken naar de story op zijn Instagram. Daar is veel van alles over te doen. Hij wordt ergens op een Juice-kanaal, dit is zo'n ja, roddelkanaal op het internet in Nederland, wordt hij er doorgehaald omdat hij een foto had gepost in zijn hotelkamer in Turkije. En daar hadden ze plots gezien van, ja, maar die zit daar niet alleen, want er liggen vrouwensloeven op zijn bureautje onder zijn televisie. Maar het waren helemaal geen vrouwensloeven. Wij zijn net even gaan kijken hè, om, om te checken. Ik heb heel veel verstand van vrouwenslippers. Ja. Jongens toch? Dat is toch gewoon dingen verzinnen? Ja, het waren dus gewoon zijn sloffen die hij aan had om naar het zwembad te gaan. Ja. Onwaarschijnlijk, hè. Ja, het is echt... Oh, ja, het wordt zo tristig op die social media soms dat je zo denkt, waarom, waarom doe je het eigenlijk nog? Maar die rottelkanalen in Nederland, dat is echt wel een ding. Hier hebben ze, ja, hebben we dat nog niet. Maar je wil dat niet, hè? Ja, en, en die verzinnen soms echt gewoon dingen... en, en uh, moeten dat eigenlijk helemaal niet checken. Of nee. hè, bij journalisten is dat nee. anders. Uh, maar die, die hebben zelfs geen plicht om dat te checken... en kunnen eigenlijk zomaar in de wereld sturen wat ze willen. Meestal uh, reageert Joris er niet op... maar nu dat hij echt heel duidelijk reageert... van dit is echt zo potsierlijk En dat is Oudernicht. zo. Tuurlijk. Margot van de regio. Margot van de regio. Als je iets hebt met Nederland... vandaag vierde is haar Koningsdag... Koning Willem-Alexander is jarig. Ah, goede verjaardagsfeestjes. Dus de koningin van uh, deze ochtendshow die is onderweg naar Koningin Maxima in Baarle-Hertog. Die gaat hij ontmoeten. Margot van de Regio, waar zit je op dit moment? Ik ben uh, bijna voorbij de Antwerpse ring. Dus ik ben onderweg ik naar Maxima. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Want zij gaat mij vandaag een exclusieve rondleiding geven in uh, Baarle-Hertog. Dat is zo een, een, uh, een dorp dat vlakbij uh, Baarle-Nassau ligt. Net over de Nederlandse grens. En daar gaan ze vandaag dus helemaal op in die Koningsdag. Uh, en ik heb met Maxima afgesproken in de lokale bakkerij in de Molenstraat begot. Dat is nu toevallig. Uh, maar dan kan ik dat meteen ook afvinken van mijn lijstje. Mm -hmm. En die bakker die maakt vandaag allemaal oranje patheekes en zo. En uh, ja, Maxima die wou mij dat laten proeven. Maar ik hoop wel uh, dat ze er gaat zijn. Want uh, die is gisterenavond al Koningsnacht gaan vieren in Tilburg. Daar, daar was zo'n heel mezingfestijn. Met Hollandse hits en zo, Dus uh -huh. uh, ik hoop dat Maxima op de afspraak zal zijn. En als ze er zelfs een beetje heest zijn, dus dan wil je allemaal wel horen straks rond 20 voor 9. Tilburg, Baarle, Hertog, dat is niet zo heel ver van elkaar, dacht ik denk ik, maar... eh? Ja, ik ken overal mijn weg in Vlaanderen, maar in Nederland... Nee, uh, dat is tuurlijk. Het pakket, nee. Je, je bent... kan ook niet alles weten. Het nee. hoort niet op mijn takenpakket, nee. nee. Je bent nog niet Margaux van de Regen Ooks. Dus, uh, nee, nee, nee, nog niet. Nee. Je hebt ook een heel mooie oranje plofkap van Radio 2 op je microfoon zitten. Kan je zien ja, ik heb app. ook een oranje t-shirt aan vandaag. Mijn wow. auto ziet oranje. En ik weet niet of jullie het zien, maar de lucht heeft ook een streepje oranje vandaag. Dus ik, uh, oh. ja, ik ben er helemaal klaar voor. Als je, je gaat, moet je hard gaan, zegt onze Margot. <laughs> go, go, go. <laughs> ja, of je gaat niet. Margo. ja, ja. En uh, spreek eraan met majesteit, dat is belangrijk. Ja, absoluut. absoluut. Maar gewoon van de regio. Komt nog eentje binnen, Luca Brissel. Die is een beetje de nieuwe Raymond Keulemans aan het worden. Ja, maar Raymond Keulemans die is 35 keer wereldkampioen geweest in biljarten.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 Dit moet tu caché, ça doit Faire wel. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet où t'es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 C'est ma missoi que j'ai compté mes doigts. outer. Poutez va outer. Poutez va outer. Outer papa outer. Poutez papa outer. Poutez va outer.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 Oh! Use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 Dat raakt je. Dus volg je ook het nieuws uit jouw buurt bij 14 Nieuws en hier bij Radio 2. Download nu de gratis V14 Nieuws app. 14 Nieuws gaat verder. Ga voor gevelverf die buitengewoon top is. Colona. Profiteer van donderdag tot en met zaterdag van speciale actiekorting. Ook zondag nog geldig in de webshop.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 The <laughs>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 Schrijf je in op nieuwsblad.be podcasting. Nieuwsblad, begin bij ons. Horta, Horta, Zita. Zita, het zijn tomatendagen bij Horta. Yes. Kom tot en met zaterdag onze tomaten zien, voelen, ruiken... en kies de schoonste plant voor in uw hof. Ja, iedereen klaar voor de foto? Lisa, naar links? Ja, papa. Johan, beetje rechts. Oké. Okay. Ja. Schat, zeg, nu ziet alleen maar onze gevel. Ja, schoon hè. Ga voor gevelverf die buitengewoon top is. Corona. Profiteer van donderdag tot en met zaterdag van speciale actiekorting. Ook zondag nog geldig in de webshop. En hoe gaat het intussen met Tom Waas uit Antwerpen en zijn verloor? Het eerste radiointerview hoor je nog voor 8 uur hier bij Goedemorgen Morgen. Elke dag, telk voor twee. 7 uur, 14 uur, Shema Goedemorgen. Een monitor is in het bijzijn van tientallen leerlingen gestorven bij een death ride. En langdurig werkzoekenden zouden volgens vooruit een basisbaan moeten aannemen. In Zwevegem in West-Vlaanderen is een monitor van 24 omgekomen bij een death ride. Dat gebeurde gisteravond op het einde van een school evenement. De jongeman stond op de toren om via een stalen kabel naar beneden te glijden. Maar er liep iets fout en hij is dan gevallen. De monitor die uit Gent komt was op slag dood. Michael van Heden van de lokale politie. Gisteravond, omstreeks 20 uur, werd een evenement afgesloten: een evenement van internaatscholen van over de hele streek. ...waar er meer dan duizend leerlingen aanwezig waren. En daarbij is er inderdaad een ongeval gebeurd... ...waarbij dat een van de monitoren te val gekomen is... ...met fatale afloop, helaas. En de oorzaken en hoe dat allemaal kon gebeuren... ...is allemaal deel van het gerechtelijk onderzoek... ...want het parket heeft een deskundige aangesteld ...die gisteravond al nog ter plaatse geweest is... ...om daar zijn vaststellingen te doen. De dienst slachtofferhulp Hulp heeft nadien... ...de leerlingen van de scholen nog begeleid. Bij een grote politieactie tegen een drugsnetwerk zijn tientallen mensen opgepakt in en rond Charleroi en Luik. 600 agenten voerden zo'n 40 huiszoekingen uit en konden een tiental cannabisplantages ontmantelen met in totaal meer dan 10.000 cannabisplanten. De politie nam daarnaast ook nog wapens, geld, dure horloges en auto's mee. Als je werk zoekt en na twee jaar nog altijd geen job hebt, dan zou je een basisbaan moeten aannemen. Anders verlies je, je uitkering. Dat is het voorstel van vooruit voorzitter Conor Rousseau. Hij vindt dat werkzoekenden veel actiever en strenger begeleid moeten worden richting een job. Wij willen mensen veel strakker en veel beter gaan helpen om een job te vinden. Meer kansen geven, meer begeleiding en meer opleiding. Wanneer we dan na twee jaar zien dat dat niet lukt, ondanks dat ze hun best hebben gedaan, dan bieden wij een basisbaan aan, aan een volledig loon, aan goede voorwaarden, je bouwt pensioen op. Als je na twee jaar zegt, ja, ik weiger elke job, ik weiger ook die basisbaan, dan is einde verhaal natuurlijk.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 Olivier van de Kastelen, de Belgische NGO-medewerker die nu al ruim een jaar opgesloten zit in Iran, heeft gisteren kunnen telefoneren met zijn familie. Hij vertelde dat hij niet meer alleen in volledige afzondering zit, maar hij zou nu geen matras meer hebben en geen verzorging krijgen voor zijn benen, waardoor hij amper kan staan en slapen. Olivier van de Kastelen wordt door Iran beschuldigd van onder meer spionage. Ons land probeert hem al langer naar België te krijgen. In de Westhoek in West-Vlaanderen komt er binnenkort een nieuwe bloem om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Tot nu toe is de poppy of kloproos altijd al dé herkenbare bloem geweest voor de oorlog. Maar die krijgt nu concurrentie van de allium. Een paar bloem met een bol, ook wel sieruien genoemd. De toeristische dienst Westtoer gaat op 25 herdenkingslocaties duizenden bloemen planten, zegt Eline Adams. Wij hebben er eigenlijk expliciet niet voor gekozen om de typische poppy te gaan planten. Waarom niet? Omdat de poppy. Het is echt een Britse herdenkingsbloem. Je hebt ook Franse bloem, je hebt ook Belgische bloem. Maar met deze nieuwe bloem gaan we eigenlijk een nieuwe laag gaan toevoegen aan het herdenkingslandschap. In het basketbal bij de vrouwen is Kangaroes Mechelen landskampioen geworden. Mechelen won van Castor Brein. Het is het tweede jaar op rij dat Kangaroes Mechelen de titel pakt. Het won ook al de beker. Onze landgenoot Luca Bressel zal in de halve finale van het WK-snoeker spelen tegen de Chinees Xi Juawei. Hij is amper 20 jaar en staat tachtigste op de wereldranglijst. Bressel staat op de tiende plaats. En dus zal dat toch wel moeten lukken, denkt oudspeler Björn Harenweer. Uh, hij ziet zichzelf misschien niet echt als favoriet, zegt hij. Maar hij speelt tegen het nummer 80 van de wereld die zelf ook nog nooit uh, daar gestaan hebben. Hij is de meest ervaren man, de hoogste laatste meeste titels. Dus hij is de man die uit naar de finale zou moeten gaan. En, en hij kan het absoluut. Ik zou niet verrast zijn mocht hij maandag uh, met de beker terug richting uh, Maasmechelen gaan. Luca Bressel verraste gisteren toen hij een spectaculaire wedstrijd tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan won. De halve finales beginnen vandaag en duren tot en met zaterdag. Met blij met mijn basisbaan hier. Dit is het nieuws uit <tie> <tie> jouw <tie> buurt. <tie> Provincie Oost-Vlaanderen zal zijn groepsaankopen efficiënter aanpakken. Bij de vorige waren er veel klachten en problemen. En top DJs Dimergy Vegas en Like Mike komen deze zomer naar het Fantasia Festival in Hamme. Deze ochtend brede opklaringen. Het blijft ook droog weer tot de late avond. Dan kan regen vallen. Temperaturen van zo'n 13 à 15 graden. De wind voelt minder koud aan dan de voorbije dagen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half acht en vind je in de app van VRT Nieuws. En daar zie je op dit moment de verkeerskaart... waar ik kan zien hoe druk het is vanmorgen. Vertel eens, jou van het verkeer. Wel, even kijken naar Antwerpen. Daar zijn voorlopig kleine vertragingen. Op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E34 en op de E313 ben je een kwartier kwijt. Telkens vanaf Oeligem en vanaf Massenhoven. Ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent. Dat is van deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel. Ja, ook een kwartier aanschuiven op de E40. Dat is vanaf Aalst. Op de E314 hier en daar kleine vertragingen... van zo'n vijf minuten bij Bekkenvoort en bij Aardschot. Op de buitenring rond Brussel is net een ongeval gebeurd in Jette. Er is één rijstrook dicht. Er staat al tien minuten file, zeg maar, vanaf Strombeek. En op de binnenring rond Brussel vertraag je ook een kwartier... tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Het is Koningsdag in Nederland. Kijk, we gaan een beetje meevieren zien met de beste Anouk van Holland. Goedemorgen, morgen. Nobody's wife en Kim. DRT Radio 2.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 can carry the burden of pain cause it ain't the first time that a man goes insane when I stand by Alone. I'm high in the sky when you needed my shoulder You're like a stone hanging around my neck, say Honey, looking for a great my back, say I gotta see Ik denk vier of vijf kinderen heeft ze. Nobody's maar van dat Ik ja, ga het opzoeken. Het is van verschillende mannen, maar niks mis mee natuurlijk. Wat een goede artiesten. Zes. Zes. God. Als het over kinderen gaat, moet ik jou niks leren natuurlijk. Nee. Ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. 9 over 6. Goedemorgen. Dag Jozef. Jozef. Jozef. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Jozef Mertens uit Kortenaken, live in de show. Jij wou iets vertellen. Kom maar binnen. Ik heb juist twee keer Margot met haar uh, felle, geweldige, mooie auto gezien met een heel grote satellietantenne op. Ja, ja. Heb je getoeterd? <laughs> twee keer getoeterd, maar ze was direct, uh, heel, heel intens in gesprek met haar chauffeur. Oei, oh, hoe zeg. Oh, zeg maar, Margot. Margot, met wie was je aan het praten daar? Wie is die man naast jou? Ah, dat is mijn vaste cameraman Grim. Zonder hem kan ik natuurlijk nergens naartoe gaan. Oh, maar sorry. Stop. Margot, toeter een keer terug. Ja, is jij nog in mijn buurt? Ja, okay. ja. Oké. Ja, Heel dan terug toeteren. Jozef en Margot, dankjewel, fijne ochtend, hè. Veel plezier, da -da. Ja, het is vandaag 27 april, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de partij vooruit voor iedereen een basisbaan wil. Kijk, we hebben er hier al eentje. Goed geregeld allemaal. En oh, goed nieuws, onze Radio 2-dj Siska Schoeters is jarig vandaag, wordt 31 jaar yeah. en ze ziet er nog altijd maar 30 uit. Oh, wat een vrouw. Siska, daar is trouwens binnenkort nieuws over we moeten het nog even hebben over de fietsers ook, want je hoort deze week op Radio 2 dat één op de drie fietsers zich niet veilig voelt in het verkeer. Daarom is er die campagne om je iets dichter bij elkaar te brengen. Respect voor elkaar. En het ging gisteren ook over fietsbellen, want die kunnen je waarschuwen. En je hebt massaal het geluid van je fietsbel gedeeld. De drie meest gedeelde zie je nu en hoor je ook op radio2.be. Wij gaan op zoek naar de beste bel. Oké, okay, dames en uh, ook luisteraar, jullie mogen al even meechecken. Ja. Uh, we hebben er drie willekeurige volgorde uh, klaargezet. Uh, denk even na, wie vind je dan uh, de leukste bel? Even luisteren. Dit is... Uh... Eén. Gewoon een Twee. Huh? Drie. Oeh, ja. <lacht> en wat kiezen jullie? Ik vind het heel moeilijk, want ik zou zeggen twee, maar als ik dat zou horen, weet ik niet of ik zelf zou omkijken, want ik zou denken, oh, wat een leuk geluidje. Ja. Zo denk je ah, de mis begint. Ja. Ja. Zo klonk het. Ik vond drie het duidelijkst. Ja. Ja. Daar zou ik wel van omkijken. Zou ik zo geïrriteerd van omkijken? Wat is er? <lacht> Dat is perfect. Dan gaan we voor drie. Ja. Dat is niet goed. Dat is de campagne. niet. De campagne is van vriendelijk omkijken. Van, ah, er is een fietser. We moeten ja, even langs absoluut. de kant. Ja, twee is wel een heel mooi melodietje. Ik ga voor twee, maar jullie dus voor drie. Lieve luisteraar, kies zelf. Eén, twee of drie. Wil je ze nog eens horen? Nu naar radio2.be. En klik op de fietsbellen. Morgen de hele uitlag. Zeg bedankt om ook bij te dragen aan een veilig fietsverkeer. Heb ik nu uit? Lach, ja. gezegd. Want ja, het kan gebeuren dat u de uitlacht. <laughs> morgen, morgen, Peter en Kim. Radio 2. En deze vrouw komt volgende week donderdag naar de show, zie. Ook uit Nederland, Maaike Aalboter. Haar nieuwe single. Alles wat je deed, alles wat je zei, wilde ik ook zijn. Je ja, haar is super lang, en voor niemand bang, en hoe je keek naar mij.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 Zong van Maaike Oudboter, dit moet verliefd zijn. Volgende week donderdag bij ons we waren we daarnet bezig over de beste bel. Wat is nu de beste bel? 1, 2 of 3. Als je het gemist hebt op radio2.be staan ze. Um, er was iemand die zei, anne katrien Poelmans, 1 is te kort, 3 is irritant en 2 is het leukst. Ja, twee, ik vind 2 ook eigenlijk het leukst, maar ik vraag me inderdaad af of het wel genoeg waarschuwt. En dat moet toch het nut zijn van die bel. Even meeluisteren, wat waren ze ook alweer? Eén. Drie. Doe mezelf even, je stem. Kan op radio2.be. En dan, we zitten met een mysterie. Pieter is een luisteraar en ook een kijker van de app van Radio 2... en ook live bij ons op 1. En wat heeft hij gestuurd? Hij stuurde dat hij elke ochtend met ons wakker wordt, terwijl hij zijn baby melk geeft. Want hij is uh -huh. net papa geworden, proficiat Pieter. Azo. Maar, zoals bij elke jonge ouders, heeft hij een discussie met zijn vrouw. En die discussie die gaat over het feit, oh, is dit nu achter mij, waar ik altijd zit, Je kan dat zien in de app van Radio 2. In de studio? Is dat een raam? Of is dat, uh, zijn dat bewegende beelden? Zijn vrouw zegt bewegende beelden, Pieter zegt het is een raam. Ja, je moet maar even kijken. In de app zie je het live bij ons op 1. Je ziet dus het beeld van Brussel en ook de toren van Radio 2... en dan de VRT bij uitbreiding. Ja, het is gewoon een raam. We hebben zicht op de toren. Dus Pieter heeft volgens mij een bak duvel gewonnen. Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat hij misschien dan een nachtje mag doorslapen. Dat zou ook mooi zijn. Als je niet gelooft, kijk zelf even. De app van Radio 2 moet je maar even klikken op kijken. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord...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 Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Werkt voor een importbedrijf van groenten en fruit. Wat is je lievelingsfruit? Oh, ik heb er veel. Kiwi, appel. Ah, kiwi appel. Lekker. Kiwi appel. Kiwi appel. Ja. Hou ik van. Zeg, jouw zoon is een <lacht> collega van ons? Hoe zeg je ja, ja? Waar kunnen we die tegenkomen? Hier in de gangen van de VRT? Goed, ik weet ik niet zo goed. Maar op welke ja, afdeling zit hij? Wat doet hij? Hij doet uh, de Three Words of Advice voor uh, iedereen beroemd. De reporter ah. Robbe. Van oh, Robbe heet hij. Fantastisch, fantastisch ja. programma iedereen beroemd. Ook bij ons op één vanavond. Zeg Martin, even kijken hoe trots hij kan worden, want zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, ja. je krijgt één letter van het antwoord, vul snel aan en bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve goedemorgen morgen mok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Wens je heel veel succes. We beginnen met de. Z Welke Z is een groot, vlijmscherp mes en draagt Pietje te dood bij zich? Zij. Welke A is een gebouw waar nonnen en monniken wonen? Een abdij. Welke B is die klauw van Ketnet met een gele jurk en een rode neus? Omba. Oh, ja, kom. Ze zijn binnen, he. Goed gespeeld, hoor. Oh, nog niet, nog Ik wist niet dat er zo'n goede boem in jou zat, Kim. Zeker. Oh, niet noisy. Je snapt die ook nooit, hè, die beesten. Jawel, net wel. Hè? Je snapt wat die zeggen. Dat vind ik net zo gek. Het een soort Spaans-Italiaans. Nisie noisy, ah, is misselijk. Oké. Okay. Maar goed, de, de juiste antwoorden maar even. Een zijs was juist een scherpe mes. Ah, een gebouw waar normaal en monniken wonen was inderdaad een abdij. En dan, ja, hoe heet die uh, leuke clown ook alweer? Boomba! Ponta Ponta! Goed gespeeld, ze zijn binnenzie. Martin, proficiat? Dat, ja. Ja, en al, alle andere Boomba's doen vooral even, zelf even mee. Ponto, ponto, ponto, ponto, ponto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Love the way you Now you found the secret cold I use to wash away my lonely blues, well, so I can't.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 Check, bomb, set, in het Tom Jones nooit ontploft is, zeg. Sex, bomb. Het is eh, vijf voor half acht. Ja, zeg weer, man Bram, ik vroeg mij af, is het vandaag al... Eh... Blote binnen Is het wel aan 25 ja. graden? Nee, 25 graden nog niet. Hè. 20 graden ook niet, maar wel 15. Dus als je, ja, misschien als je een donsje op je benen hebt, dat dat wel gaat vandaag. Hè. Oh, mooi. Ja, dan lukt het. Toppie. Ja, voilà, oké. Okay. Oh, maar ja. kijk, ik zie op onze app van Radio 2, we hebben een nieuwe weerkaart. Een heel mooie, ik kan het allemaal volgen. Maar vertel het nog eens, wat krijgen we allemaal? Wel, op dit moment schijnt de zon op de meeste plaatsen. Wel een koude start nog altijd, maar die temperaturen dat komt dus goed. We gaan naar die 15 graden met in de loop van de dag toch wel meer en meer wolken van over Frankrijk. Eerst hoge wolken, dan middelhoge wolken en dan in de namiddag krijgen we er ook nog lage wolken bij. Nu, het blijft wel droog tot vanavond met ja, toch wel een goed voelbare wind vandaag uit een oostelijke richting. Vanavond gaat het dus wel overal regen. Regen trekt van west naar oost met kan het echt wel intens regenen er kan zo'n 10 liter water per vierkante meter vallen bij minima die zacht blijven dus geen vrieskou meer we halen minima rond 10 à 11 graden morgenochtend verlaat die regen ons land al dan krijgen we een paar opklaringen maar toch ook nog wel wat wolkenvelden en hier en daar kan er nog een bui uitvallen vrij veel wind ook morgen met de windstoten tot 60 of 70 kilometer per uur en temperaturen opnieuw rond zo'n 15 graden en dan het weekend dat wordt opnieuw wat rustiger, wordt ook droger, met wel veel wolken op zaterdag... en 14 graden dan. Op zondag gaan we naar 17 graden... maar liefst, met zon en wolken. En het blijft opnieuw droog. Bon, hoe zou het zijn met Tom Baas? Weet je dat nog? Die is gevallen met zijn fiets. We zijn al heel de week over fietsen bezig. Keihard, niet in de tramsporen, maar heeft wel een paar ribben gebroken. Een uh, verkeerslachtoffer zeg maar. Hij vertelt het jou om tien voor acht en heeft ook een heel duidelijke mening over fietspaden. Je te dis ça, je te dis ça, mais comment et pourquoi Comment toi tu renverses, tu renvases mon schéma, mon schémoi. Kijn gaat niet naar het Eurovisie Songfestival. Maar gisteren hadden we misschien een goede kandidaat bij ons in uh, Goedemorgen Morgen. We hebben de verjaardag Ja, de verjaardag van Erik van Looy. En Erik die zingt graag, dus heeft hij gewoon zijn eigen verjaardagsliedje mogen zingen. Als je het gemist hebt, je kan het nog altijd bekijken bij ons op radio2.be. En nu ook nog effe, even meegenieten van Erik van Looy. handy, a fuse. When your lights have gone. Echt goed, hè? Strak in het pak can ook. You weather oh. by the fireside. Sunday mornings, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will, Will you still feed me? me when I'm 64? Breng het uit, Erik. Amai. Het leuke is het plezier dat dan maar in heeft. Amai. Je vindt dat zo tof. En zo is het half acht. Goedemorgen. Belangrijkste VRT-nieuws, Shema Saisai. Goedemorgen. In Zwevengem in West-Vlaanderen is een monitor van 24 omgekomen bij een death ride. Waarbij je vanop een hoogte langs een stalen kabel naar beneden glijdt. Er waren tientallen scholieren bij die het zagen gebeuren. En in Charleroi en in Luik zijn tientallen mensen van een drugsnetwerk opgepakt bij 40 huiszoekingen. Ze ontdekten zo'n 10 cannabisplantages met meer dan 10.000 cannabisplanten. Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Het provinciebestuur organiseert voortaan kleinere groepsaankopen. Bij de vorige waren er veel klachten en problemen... en dat wil het bestuur nu vermijden. Toen was onder meer het callcenter overbevraagd. De provincie legde het probleem bij de externe partner... die veel werknemers zag vertrekken. Maar de groepsaankoop was wel een groot succes, zegt gedeputeerde Riet Gilles. En binnenkort kan het dus weer maar kleiner per kwartaal eigenlijk een groepsaankoop doen zodanig dat dus het aantal aanvragen ook meer beperkter is, hè, dat we een beter overzicht hebben en de bedoeling is ook dat we de klachten nauwer gaan opvolgen met een individueel dossier, met een persoonlijke klachtenbehandelaar met een systeem waarbij dat er een rechtstreeks contact is tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de externe begeleider en de leverancier, dus eigenlijk veel korter op de bal spelen Muzieknieuws: Dimitri Vegas en Like Mike treden op in Hammen deze zomer De top DJ's staan op het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 Met 35.000 bezoekers en 100 artiesten in twee dagen blijft het festival ook groeien. Ook Afrojack, Reggie en andere Vlaamse grote namen komen naar Hamme deze zomer. Stad Sint-Iklaas roept haar inwoners op om mee bakstenen te maken voor 10 kunstwerken die onder de spoorwegbrug moeten komen. De spoorwegbrug met zijn 33 pijlers is nu nog een onaantrekkelijke omgeving. Maar de stad wil er groen waterpartijen, graffiti en kunstwerken aanbrengen. Inwoners mogen dus meehelpen, zegt een van de kunstenaars, Elise Eeraard. Keer per week gaan mensen hier kunnen komen om mee het werk te maken. Er gaat ruwe klei zijn die afkomstig is uit Sint-Niklaas en met die ruwe klei in vormen te duwen waar dat dan de vorm van de steen door gedefinieerd wordt. Workshops starten op 12 mei bij het bedrijf SVK. En vandaag wordt een van de belangrijkste privécollecties... met het werk van Louis-Paul Boon geveild in Brussel. Boon is geboren in Aalst... en was een van de bekendste Vlaamse schrijvers van de 20e eeuw. Hij schreef onder meer Pieter Daans, de Kapellekesbaan... en de bende van Jan de Lichte. In de collectie zitten tientallen handgeschreven blaadjes... waarop hij zijn zogenaamde boontjes neerpende. Dat waren dan cursiefjes voor de krant Vooruit. De verkoper komt uit Nederland maar wil anoniem blijven. Het Veilinghuis rekent minimum op 10.000 euro voor de hele collectie. Een mooie weerstart vandaag met zonbrede opklaringen, geen druppel regen. Alhoewel, die regen gaat wel vallen naar de late avond toe. Maxima 15 graden meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. Vind je zoals steeds in de app van VRT Nieuws van het verkeer verlopen, nog geen regen dus misschien nog redelijk rustig op de weg nee, inderdaad, maar ja, het is een donderdagochtend dus vrij veel verkeer wel onderweg natuurlijk hè. Mm. het is vooral druk op de ring rond Brussel vanmorgen met een klein half uur vertraging op de binnenring tussen Dilbeek en Vilvoorde, en in de andere richting ja, sta je al bijna drie kwartier aan te schuiven van Grimbergen tot Jetten, want daar is door een ongeval de rechterijstrook dicht verder naar Brussel is het vooral al flink aanschuiven op de E40 vanuit Gent vanaf Aalst, een half uur en dan op de andere snelwegen zie ik vertragingen van 10 tot 15 minuten. Dat is vanaf Peutie bijvoorbeeld, tussen Tieltwingen en Holsbeek... vanaf Heverlee, vanuit Leuven dus, en ook vanaf Jezus eik Naar Antwerpen hebben we files van zo'n kwartier. Op de E17 vanaf Haasdonk, 10 minuten tussen Brecht en Sint-Job... en op de E34 en op de E313 telkens 20 minuten file rijden. De Antwerpsering richting Gent, de gewone ochtendrukte, ja, toch 20 minuten erbij tot aan de Kennedy-tunnel en rijd je richting Kust of Gent, dan sta je tien minuten aan te schuiven tussen Erpenmeren en Merelbeke. Mo. Zeg, hoe gaat het met Andrea Bocelli? Kijk die nog. Dat is de blinde tenor of uh, bas, wat was die? Tenor dacht ik. Hè. Uh, zijn zoon Matteo zingt deze zomer live met een enorm filharmonisch orkest op de Night of the Proms Summer Edition, op het kerkplein van Kokseide. En je wil Matteo Bocelli horen en je wil hem ook zien. Heb je hem al even gegoogeld? Nee, eigenlijk niet. Je gaat hem ga dat mooi doen. vinden. Ja, dus is, is ook mooi, ja, ja, dat is o, een model, Hoe weet jij dan. mijn smaak, Peter? <laughs> ik denk dat. Jij vindt me toch ook Wacht. mooi? <hums> over zes Sorry, minuten. ik ben even aan het googelen. Ja, <hums> over zes ah, minuten. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan hoor en zie hem hier op Radio 2. En je kan zelf gaan naar Night of the Proms deze zomer. Voor niks. Merci Radio 2, het is graag gedaan. Ga voor gevelverf die buitengewoon top is. Corona.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 Het zijn top 100 promoweken bij Leenbakker. Shop alles voor een trendy interieur aan straffenkortingen. Leenbakker Mooi wonen, slim kopen. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen Peter en Kim Radio 2 van looi bezig dat hij zich uh, schminkt vroeg als hij op de radio of de televisie moet komen. Deze mannen, die hadden tenminste schminkt. I was made for love and you. you Weet je veel wel hè? Bij Erik was het minder opzichtig. Weet <laughs> je wel? Ietske. Mwah, kusje van Kies. Bon, neem even je app van Radio 2 erbij of kijk mee bij ons op 1. Doe even je ogen dicht nu. En droom even mee. De zon, de zee, prachtig kerkplein in Kokseide, Een terrasje erbij, oh, een streepje goed. muziek. Mm. Ja, we hebben goed nieuws als je van een goed concert houdt aan de zee. Want deze zomer is er op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli, Night of the Proms Summer Edition. is op het kerkplein van Kokseide met de Antwerp Philharmonic Orchestra. Jij gaat het Hier. presenteren? Ja, ik mag daar een heel goede artiesten aankondigen. Mark King van Level 42, Johnny Logan, Mama Jasje, Laura Tesoro, Sandra Kim en Matteo Bocelli, de zoon van Andrea Bocelli. Een steengoede zanger. Hoe klinkt die man? Je hoort en ziet hem nu bij ons op radio 2. Good morning, Matteo Bocelli. Good morning, everybody. Good morning. Thank you so much for having me. No problem. How are you doing, Matteo? I'm very good, except the fact that unfortunately this morning I woke up with no voice, but I'm sure in a couple of days it'll be back. Oh, the this stem history, that's a problem. so, yeah. Yeah, let's hope so. Uh, no problem. You will be playing the Night of the Proms Festival in Koksheiden. Looking forward. Thank you so much. It's it's super exciting for me. You, you have to know that this has been um, a, a beautiful, beautiful uh, event that also my father did back in the days. Yeah, and I worked, I was right talking to him at the phone yesterday, and he was super excited, knowing that I was going to, to do the same, you know, the same event that he did in the past. But it mm -hmm. because it brought a lot of luck to him as well, so he was very happy. Yeah, your father Andrea Bocelli, he played a proms in 1995. Yeah, what was his uh, yeah, what was his best memory at uh, on this festival? well uh he has a beautiful memory because as i was saying before it brought so much luck to him it was one of the main you know launch for for his career uh -huh. so he really brings that memory uh with, with, with you know with a big smile and mm -hmm. and so it was very exciting and and i i guess i'm going to to see him today and so he, he will probably Tell me more, more memories and more, you know... He will be story, so, he he will be so proud. Ja, dus Andrea Bocelli heeft zelf gespeeld in 1995 op Night of the Proms. Beetje het begin van zijn doorbraak ook. Hebben, ja, hebben wij in België voor gezorgd. Yes, Matteo, if I say Belgium, what is the first thing that comes in your mind? Well, I mean, Belgium is it's a beautiful country, you know. Thank and, you. And also <laughs> it's, it's beautiful, beautiful people. Uh, unfortunately, as I as I often as I often say, we we do travel a lot the world, mm -hmm. but unfortunately we, we don't really have the time to spend, you know, uh, like a day uh, in the cities and the countries we visit, and and and so because as you can imagine we travel we fly in and we fly out the same day, but for the first time uh, when I'll be there performing for the for night of the proms. Ik zal daar voor een paar dagen zijn en ik heb zeker de kans om meer te weten. Je moet, je moet. Lieve luisteraar, wil je zelf gaan naar Night of the Proms? Dat kan trouwens gratis. Ga nu naar Radio 2.be, klik op die enorme bol van de Proms, los een paar vragen op en ga zelf. Matteo Bocelli, let's check how much you know about the Proms. We have uh, like three silly questions. No, it's quite easy, quite easy. Uh, first question. In what year was the first night of the proms in Antwerp? Was it 1985, 1995, or 1925? 85. That's a good one. Second. Yeah. You will be playing with a lot of Eurovision legends who did not perform at a Eurovision song contest. Was it Johnny Logan, Sandra Kim, or Mama Sjeshe? Misschien de mama. Ja, je kunt het vertalen in. Uh, the jacket mother... from mama. Ja, dat. Kort inderdaad helemaal. Mama's jasje. They won't play at. Uh, they didn't play the Eurovision Song Contest. Oké, okay, third one. You will be playing in Kokshetau. Oké, okay, we hebben een multiple choice. In Kokshetau, do they eat a lot of shrimps or a lot of wild rabbits? I guess a lot of rabbits. No, no, no, no, no, no, no, no. Matteo. We on a roll. <laughs> yes, yes. <laughs> It's on the seaside, so a lot of shrimps. But Matteo, okay. you will be playing with Laura Tesoro. Ever met Laura Tesoro? No, never. I'm not oh. sure, never. But no. I'm super happy that I have the chance. It is a Eurovision legend. Uh, so if you meet Laura, just say to her, Hello, Shuke. Just repeat, Hello. Hallo. Shoeken. Scho yes. ja hallo Sjoeke It's something like hi handsome ha Hallo Sjoeke okay. She'll, She'll love it <laughs> We're gonna play your song Tempo I, Thank you so much Matteo Bocelli Bocelli, we'll meet in summer Fantastic, thank you so much I can wait to see you Thank you, and Bye, alles, alles over the night of the proms Op notp.com En radio2.be Waar je gratis kaarten kan scoren trouwens En dit is uh, Tempo Van Matteo Bocelli Hallo Shuke. <laughs> I dat toch hè? Goedemorgen. I wasn't planning on being here. Don't even know anybody to talk to. My friends are making friends. I need someone to come to my rescue. There you are. Across room that's full of empty conversation. Trying to read the situation Something in the way you move It's almost like the music follows you uh, Something in the way your body Doesn't need a beat to find the groove So I'm asking you Give me your tempo Give me your tempo You can set the place tonight. Show me the rhythm that you like. If you wanna dance slow, or wanna crescendo, you can set the place tonight. So put your hand in mine. Give me your sample.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 Put your hand in mine. Give me your tempo Give me oh, no. Give me your tempo Ooh, oh, no. Give me your Tempo ja, jij zelf kaart winnen kan natuurlijk bij ons op radio2.be... voor Night of the Prom Summer Edition. En vooral ook dat je dan zo ja, met een, een philharmonische orkest... toch heerlijk allemaal, hè? Komt goed, het is tien voor acht. Goedemorgen, je luistert naar Radio 2. Zetten we een beetje luider, want... hoe zou het zijn met de strafste tv-maker tv van het land? We zijn al een week over fietsen bezig... maar hoe is het met Tom Waas onlangs keihard met zijn fiets gevallen... We dachten eerst dat hij in tramsporen gereden was. Klopt niet, hè? Fake news. Nee, leugens. Hij heeft wel een paar ribben gebroken. We hebben zijn telefoonnummer in het ziekenhuis en we gaan hem even bellen. Hallo, Tom. Goedemorgen, morgen. Ja, dames en heren, Tom Waas. Goedemorgen. Het is Peter van de Radio. Kim, hallo. Goedemorgen, man. Ah, hij kan al lachen, dat is goed natuurlijk. Hoe gaat het met je, Tom Maas? Ja, ik kan lachen, maar dat doet wel heel pijn. Oei. <laughs> Oei ja, maar wij zijn super grappig, maar we gaan ons inhouden. Het is <laughs> goed. Zeg maar... Oh, mijn... Oei, want je <laughs> ligt nog in het ziekenhuis, voor alle duidelijkheid. Nee, ik ben net thuis. Ik ben net thuis. Ah. Uh, ja. Oké, okay, super. Ja, zeg, maar, wat, wat is er nu precies gebeurd, Tom? Oh, ik ben uh, op weg naar huis... Uh, ...met zo'n uh, waar iedereen zich aan ergert, mm -hmm. uh, <laughs> moeten uitwijken voor iemand die uh, op mijn pas kwam en uh, gigantisch, klassiek, hard op mijn bak is gevallen. Ik ja. uh, een tijd bewusteloos geweest, dus ik weet eigenlijk ik weet van heel dat accident niks meer. Dus, uh, oh, nou, zeg. zeg. En is dat de en... eerste keer dat je zo hard valt? Nee, dit is een tweede keer Ik ben, ben een paar jaar, vier jaar geleden in een afdaling in Spanje frontaal op mijn auto gereden uh. met de koersfiets en dit was echt... Ja, uh, nou, gewoon brute pech. Uh, stromregen donker, uh, onverwacht met de uitwijken en ik zat, uh, ja, ik heb ribben vier ribben gebroken, sleutelbeen gebroken. Oh. Oh. Ja. ja, ik heb ik gehoord van, een, van een, een klein vogeltje, heeft mij verteld dat je eigenlijk heel veel geluk hebt gehad, Tom Waas. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk het echt. Ik, denk, ik ben zo lang bewusteloos geweest dat ik het eigenlijk allemaal niet meer weet, maar... Ja. Uh, de mensen die het hebben zien gebeuren, zeiden dat, dat ik echt... Uh, ja, ik heb een helm op, helm was een stuk aan de zijkant. Dus allee, als er iets is dat ik het altijd verpleit, doe alsjeblieft weer het helm op ja. Ik denk, als ik hem niet had aangegeven, dat is een heel ander verhaal. Hoe lang moet je nu revalideren, Tom? Zeg ja. dat ja, dat zes weken kan duren. We zijn nu week twee, dus ik moet wel dat Het gaat beter, hè? Dus ik heb een week of twee of zo, dat je pijn echt voorbij. is. met gebroken ribben mag je inderdaad niet lachen, je mag ook niet hoesten, je mag amper ademen. Ja, dat is echt... Ik zeg het niet. Dat sleutelbeen is niks, want dat heb ik al eens gehad. Ja. Sleutelbeen is niks van zo mijn zorgen, het zijn die ribben. Die ribben is echt verschrikkelijk pijnlijk. Ja, en daar kan je niks aan doen, hè? Dat nee. is gewoon genezen. Ja, dacht althans, ik althans. Tom Waas, doen. het soort man van staal. Verkeersslachtoffer Tom Waas bij ons op Radio 2. Tom, ja, het lag. Uh, ja, je hebt moeten uitwijken natuurlijk. Maar vanmorgen zat er heel veel nieuws over de fietspaden in, uh, in het nieuws. Ja, er is een voorstel van de minister van Mobiliteit. om als de fietspaden te vuil liggen, dat je dan op de rijweg mag liggen. Wat vind jij van onze fietspaden? Eerlijk? Ja. Uh. Ik rij heel veel met de fiets. Ik rij, ik rij op, een, op een goed jaar echt veel. Pak tussen de 5.000 en de 10.000 kilometer. Eh, verschrikkelijk. Er zijn er sommigen die, en vooral de toeristen, zijn fantastisch gedaan. Uh -huh. uh, maar het zijn de en Ik denk dat dat gewoon te maken heeft met. Ik weet niet meer waar. Ik denk waarschijnlijk met mijn gemeenten ze niet overeenkomen. Of het een is federaal en het ander is uh, gewestelijk en dan is het, uh, provinciaal. Weet ik, ik veel. In ieder geval. Ik merk bijvoorbeeld, ik rij soms met de peddelik van Antwerpen naar Brussel. Mm -hmm. fiets uit straat, dan is perfect, maar perfect aangelegd. En dan kom je op dat laatste stuk en dan kom je nog door, uh, ik zeg maar iets, kort, een bedrijf, En, ja. Ja, en dan, dan, dan ben je het spul en dan denk je, jongens, hoe oh, kan dit nu. Ja, onast... als ik heb al heel vaak gehad dat ik fietspad afkom, dan denk ik, en nu, wat moet ik nu doen? Uh, ik hoop dat de minister het gehoord heeft. Nu, je hebt al een ruzie met uh, Lydia Peters, dus we moeten misschien opletten hoe ver we daarin gaan. Zo. Ja. Nou, Tom, zeg, het is geen publieke heim dat jij een van de meest gevraagde mannen bent van de VRT. Kom, ah ja, sorry Peter. Kom jij, nu, kom jij nu niet in de problemen? Had jij geen opnames gepland en zo? Ja, dat was wel gauw. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb, ik heb eigenlijk geluk bij een ongeluk dat dat net een rustige periode was. Mm. Alleen, heb ik had ze leveren anders ingevuld. Ja, ja, dat zit je daar zo. Uh, maar Bo, ik heb net gehoord van de baas dat de reizen van de veer is een optie, we zullen wel zien. Je hebt een prachtig cadeau gekregen van je klankman Pascal, Tom. Een boekje Tini leert fietsen. Maar wat zou je echt kunnen gebruiken, Tom? Ik zou zeggen, een hele goede knuffel van u, maar dat gaat pijn Ah, Dat gaat zeer, dus man. Heel van Peter, Tom. Ik had het niet goed begrepen. Ik heb een heel mooi liedje voor je klaar. Echt waar, je gaat ervan genieten. Luister even. Thomas, fijne ochtend, man. Veel beterschap. Geen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 Cool. I want to ride my Wayne. I'm a regular man. I don't wanna be the president of America. <laughs> oh, lead, income tax. I said, Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one again. All I wanna do is nice. Maar niet te snel aan opletten natuurlijk. Och, garm die ton, waas. Zes weken revalideren. Ja, echt, ik zou gek worden. Maar, ja. maar ja. ja, veel nieuws over fietspaden natuurlijk, vanmorgen ook. En er zijn verkiezingen, ik ben er zeker van, burgemeesters. <laughs> Alle andere schepen zijn aan het luisteren. Doe er iets aan, het is echt soms een ellende. En maak je gemeentebestuur wakker. Er zit meer radio in VRT Max dan je denkt.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 Bent van Looy praat met boeiende Vlamingen over de songs die hun leven voorgoed veranderden. En hij laat ze die zingen. Een programma vol ontboezemingen en kwetsbaarheid. Dat voelt raar. Want praten is zilver, maar... Zingen is goud. Van maandag tot donderdag op Canvas. Het Zijn tomatendagen bij Horta? Kom tot en met zaterdag onze tomaten zien, voelen, ruiken. En kies de schoolste plant voor in uwenhof. Het is bijna weekend, nou wil je naar de kapper. Maar er is iets mee. Over 10 minuten, iemand heeft een heel duidelijk gedacht daarover. Goedemorgen. Elke dag, voor 2, Radio 2. 8 uur 14, nieuws, Schema Sai Goedemorgen. De Monitor is in het bijzijn van tientallen leerlingen gestorven bij een death ride. Langdurig werkzoekenden zouden volgens vooruit een basisbaan moeten aannemen. En het is Koningsdag in Nederland. In Zwevegem in West-Vlaanderen is een monitor van 24 om het leven gekomen bij een ride. Dat gebeurde gisteravond op het einde van een school evenement waar 1400 leerlingen aan meededen. De jongeman stond op de toren om via een stalen kabel naar beneden te glijden. Maar er liep iets fout en hij is dan gevallen. De monitor die uit Gent komt was op slag dood, zegt Michael van den Heden van de lokale politie. Die persoon is te vallen gekomen met fatale afloop, de, de juiste hoogte en de oorzaak en, en hoe dat allemaal kon gebeuren. Dat is allemaal deel van het gerechtelijk onderzoek. Nu, onze bezorgdheid was ook vooral de opvang van de nabestaanden en de opvang van de vele kinderen die daar aanwezig waren, waarvan dat er ook enkele dat hebben. Uh in Charleroi en Luik zijn bij een grote politieactie tegen een drugsnetwerk tientallen mensen opgepakt. 600 agenten voerden zo'n 40 huiszoekingen uit en vonden een tiental cannabisplantages met in totaal meer dan 10.000 cannabisplanten. De politie nam ook wapens, geld, dure horloges en auto's mee. De verzekeringssector ontkent dat ze de afhandeling van arbeidsongevallen bewust lang laat duren, tot de patiënt het uiteindelijk opgeeft. Gisteravond in Pano op één getuigde slachtoffers van arbeidsongevallen dat ze jarenlang moesten wachten op hun geld en zelfs rechtszaken moesten beginnen. Volgens de Verzekeringsfederatie Asturalia is het niet altijd duidelijk of het echt een arbeidsongeval is, zegt Hen Lanwa. De wet is ook eigenlijk vrij strikt. Hè? Want de wet zegt dus dat het ongeval... Tijdens de uitvoering van de arbeid moet gebeuren en door het feit van de uitvoering zelf van de arbeidsovereenkomst. Maar dus het grote probleem is niet zozeer de ongevallen die op de werkvloer gebeuren, maar meestal dus de ongevallen die gebeuren in een thuissituatie of op de weg naar het werk. De Vlaamse socialisten van vooruit hebben een voorstel om meer mensen aan het werk te krijgen. Zo zouden werkzoekenden die na twee jaar nog geen job hebben gevonden een basisbaan moeten aannemen. Anders zouden ze hun uitkering verliezen. Vooruitvoorzitter voorzitter Conor Rousseau vindt dat werkzoekenden veel actiever en strenger begeleid moeten worden. Die basisbaan moet een passende job zijn in je regio. Je moet dat aankunnen, dat moet werkbaar werk zijn. Maar dat zal ook bijna op maat zijn.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 Nederland viert vandaag Koningsdag, de nationale feestdag waarop zijn verjaardag, de verjaardag van koning Willem-Alexander wordt gevierd. In verschillende steden begon het feestje vannacht al voor Koningsnacht. Nee, joh. we zijn gewoon lekker aan het zuipen hier, ho! Ja, wie lekker aan het zuipen? Altijd een groot feest, altijd een groot feest in Groningen. Ja, lekker feestvieren natuurlijk. Ja, natuurlijk feestvieren op Koningsdag. Ja, één uur moeten we thuis zijn. Helaas. Oh, maar rent, oh. Oh, maar en Nederland is ook dit jaar weer iets minder tevreden over koning Willem-Alexander. Dat blijkt uit een peiling van de NOS. Dit weekend zit hij tien jaar op de troon, maar hij krijgt van de Nederlanders maar een 6,5 op tien. En dat is het laagste cijfer in die tien jaar. Koningin Maxima doet het stukken beter dan haar man, maar toch ook wel minder dan vroeger. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt wel dat het land nog altijd een monarchie moet blijven. Onze landgenoot Luca Bressel zal in de halve finale van het WK Snoeker spelen tegen de Chinees Xi Jiawei. Hij is amper 20 jaar en staat 80 e op de wereldranglijst. En Bressel staat op de 10e plaats. Luca Bressel verraste gisteren toen hij een spectaculaire wedstrijd tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan won. De halve finales beginnen vandaag en duren tot en met zaterdag. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, provincie Oost-Vlaanderen zal zijn groepsaankopen efficiënter aanpakken. Bij de vorige waren er veel klachten en problemen. En inwoners van Sint-Iklaas kunnen meehelpen aan een groot kunstproject onder de spoorwegbrug daar. Het blijft droog weer in Oost-Vlaanderen. Pas de late avond is er een grotere kans op regen. 13, 15 graden overdag met een zuidelijke wind erbij. Morgen wordt zeer wisselvallig op vlak van weer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen en te vinden in de app van VRT Nieuws. Ah, het verkeer, ja, we sluipen toch alweer naar 300 kilometer. Ja, ja, het is gewoon drukte. En hier en daar wel een ongeval natuurlijk ook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, daar vertraag je al ruim een half uur. Van Waasmunster tot voorbij Lokeren komt door een ongeval op de linkerrijstrook. De binnenring rond Brussel, vooral aanschuiven tussen Dilbeek en Vilvoorde. Daar ben je een half uur kwijt. En op de buitenring sta je zelfs 50 minuten in de file van Vilvoorde tot Jette. Ook daar een ongeval en daar is de rechterrijstrook versperd. Uh, dan even kijken naar Brussel. Hebben we files van uh, toch een half uur bijna oren. Op de E40 bijvoorbeeld vanaf Aalst. En ook op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. De andere files naar de hoofdstad zijn beperkt tot 15 à 20 minuten. Let wel op ook voor vertraging op de A12 vanaf Meissen. Dan uh, naar Antwerpen hebben we. Files van ongeveer een half uur vanuit de Kempen. Dat is vanaf Oelichem, vanaf Massenhoven en vanaf Brecht. En dan op de andere wegen zie ik files van zo wat een kwartier. Ook bij Kemzeek op de E34 vanuit Zelzaten. Dat komt door een ongeval. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland... is net een ongeval gebeurd in Borgerhout. Daar zijn maar liefst drie rijstroken dicht. Dus dat gaat wat problemen geven. Dat is niet goed aan... Daar... Goedemorgen, morgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Jouw hey. hey, hey. Jouw ja, Woensdag begint, wat zei je? Hij is bijna aan voor ons. <laughs> Hij is pas begonnen, het is 6 over acht. Voor ons niet, hè, Peter? Koningsdag in Nederland, we gaan het vieren met goede Nederlandse muziek. Dit is lang geleden, shocking blue. Het was 1969 en ze kwamen uit Nederland. Venus was dit. En Shocking Blue. Een enorme wereldhit. Goedemorgen. Dat gitaartje, dat gitaartje was zo goed. 100 miljoen miljard keer gekoverd, ook onder andere door Banana Ram in de jaren 80. Shocking Blue en Venus. Hey, hey! hey. Goedemorgen morgen. Je donderdag begint. 9 over 8. Ja, onze Radio 2 DJ Siska is jarig vandaag. Siska scooters: een gelukkige verjaardag. Mag ik zelf je verraden hoe jong ze wordt. Goh, ik denk dat hij toch al zeker 27 is. Mooi zo. Vandaag 27 april, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de socialisten willen dat er een basisbaan komt. Uh, misschien eerst even de gewone banen, zorgen dat we deftig kunnen rijden en dat soort dingen. Beetje wolken, beetje zon. Op dit moment ziet het er, ah, nou, het ziet er iets tussenuit. Maar oké, okay, hè. Onaan wolken. Koning, ja, dat, hè. Koningsdag vandaag. Je okay, kan zo wisselvallig Nederland... zeggen. Ja, trouwens, Willem-Alexander, zijn imago, precies niet zo heel goed. Nee, hij krijgt van de Nederlanders een 6,5 op 10. En dat is het laagste cijfer in tien jaar. Jammer. Hoeveel zouden we Filip geven? De fluppe. Ja? <laughs> ik vind toch wel een, een dikke acht. Ja? Ja, ik vind dat hij oh, echt Ah, nee. Ik, echt ga ik ben meer fan van uh, onze Mathilde. Ja, nog grotere fan van Elisabeth, van de dochter. Ja, die juist. Die ja. gaat het helemaal goed doen. Dat is een 9, een dikke 9. Ja, maar Flip, toch een 8? Ja, Shema, hoeveel? Ook een 7. Een 7. Ja, je bent ook gemiddeld vandaag. Mijn gedacht, mijn gedacht. <hums> Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Maar je op het moment natuurlijk de radio met je luider zet om mee te discussiëren... Populair mag, maar onpopulair is soms nog plezanter. We hebben het even met Kathleen Kraanhals uit Jetten over een belangrijk onderwerp. Kathleen, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jouw gedacht vanmorgen, Kathleen? Ja, mijn gedacht is dat kappers moeten zwijgen. <laughs> Oei, altijd of alleen als ze aan jouw haar bezig zijn? <laughs> ja, oké. Okay. Tijdens een knipbeurt uh, vind ik het gewoon fijn als dat in stilte gebeurt. Ik, ja, Ik ben niet zo een... ...frequente uh, kapperbezoeker. Dus mm. ik zit dan gewoon wel vaak bij een kapper die ik niet goed ken. Ja. En dan is dat echt van die small talk. En in het najaar is dat dan van... ...en op vakantie geweest. Oh. En in het voorjaar is dat dan van... ...en ga je op vakantie gaan. Oh. En ik word daar altijd zo ongemakkelijk van. Ja. En dan denk ik... ...maar ik vind het prima om te zwijgen. Maar, het, gaat, het gaat ook vaak over het weer, hè. Mm. Ja, ook dat. Ik heb niks met het weer... Dus dat is dan ook zo'n ding van, ah ja, ah, was het gisteren koud? Ik weet het niet. Dus, maar ja. misschien is het ook gekomen sinds corona. Vroeger lagen daar zo boekjes om in te lezen. En mm -hmm. dat mag niet meer. Allee, ik weet niet, bij mijn kapper ligt dat niet meer. Ja, en dan zit je daar zo te zitten. En misschien daarom dat ze dan beginnen praten. Maar in de kappersstoel, dan, uh, dan neem je dat boekje toch niet mee. Terwijl je onder zo'n kap moet gaan zitten om te drogen. Ah, oh, ik nam dat wel altijd mee. Toch wel, ja. Ja, ja mijn kapper die praat ook, vindt het helemaal niet erg. Ja, wel, ik heb eigenlijk ook een vast, allez, vaste kappers. En ik ga daar heel vaak naartoe. Ik vind dat ook heel leuk. En op de duur ken je die, maar ik ken die al zo goed dat ik zelfs zo eten meebreng wat ze lekker vinden. En zo. Oh, garme. Ja. Oe, garma. Aba, ja, het lijkt alsof dat die mensen niet eten Dat je zegt, van, ik heb wat eten voor jou mee Nee, maar bijvoorbeeld, dan praten we ze Oh, het lekkere karakolenkraam staat weer op de hoek En dan weet ik dat ze dat lekker vindt En dan de volgende keer, als dat er weer staat Dan pak ik mm. dat mee en dan delen we dat Of, of pralinetjes met kerst of, ja. Jouw kappersverhalen, deel ze maar even En als je zelf kapper bent en je bent aan het klaarmaken Want straks gaat, uh, gaat de zaak open Deel jouw verhaal Praat je of zwijg je Goedemorgen, Kathleen Vat nog eens samen ja, mijn gedachte is dat kappers moeten zwijgen tijdens het knippen. Reacties die mogen in de app van Radio 2. Het is 13 over 8. Alleen maar goede muziek op Radio 2? Zeg er wel Steven Sanchez. I find you. Het is 16 over 8. Goedemorgen. Daarnet hadden we een heel, heel bijzonder gedacht. Kappers moeten zwijgen. Er is een anoniempje en die laat nog weten. Schoonheidsspecialist is ook. Ik ga er aan te ontspannen, niet om te babbelen. Heel veel mensen die erop reageren. Hilde Duik zegt: Ik ben het er helemaal mee eens. Ik kan genieten van een kappersbeurt zonder te praten. En ik ben ook slecht horend. Dus met die, ja, oké, okay, dat is dan weer iets anders. Dus bij al die blazers hoor ik bijna niet. Uh -huh. Uh, Christine Gielen, er bestaat al een stiltekapper waar je kan aangeven of je dit wenst. Dat wist ik niet. Een stiltekapper? Ja, inderdaad. In Antwerpen bijvoorbeeld is er een kapper en je kan dat echt online reserveren. Een afspraak waarbij er dan niet gepraat mag worden. Oh, maar en dat, dat is handig. He, dat... Dan kan je gewoon kiezen wat je wil. Maar je mag wel als je binnenkomt, mag je wel goedemorgen zeggen en dat soort dingen. Dat mag nog net. het <laughs> maar, maar is wel zwijgen. Ja, uh, Rosette Gullentops, die uh, komt uit Bonheide, Ze zegt letterlijk, dat is nu eens dikke bullshit. Ik ben 42 jaar kapster geweest en veel klanten komen hun zorgen tegen de kapper vertellen. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar ik lees ook, een goede kapster voelt het aan wanneer de klant wil praten of niet. Mm -hmm. Zijn er ook kappers die uh, nog klantjes zeggen tegen hun klanten? Tuurlijk. Niet <laughs> dat zo raar klantjes. De kleintjes. Ja. ja, vind je dat aangenaam? Ja, ik, ik krijg hier wel een goede tip binnen, ook van Sofie Blanke uit Wervik, die zegt mijn kapster wil zelf niet met iedereen praten. Ze heeft mij toevertrouwd dat ze een stille en een luide haardroger heeft en ze gebruikt de luide bij de mensen met wie ze niet wil praten. <lacht> dus Peter, als jij volgende keer naar de kapper gaat, komt er waarschijnlijk zo'n storm van een haardroger op je af. Dan weet je, dan weet je hoe laat het is. Oh man, goede Goed, verhalen. Ja, goede verhalen. Blijf ze vooral delen. We gaan er zo meteen nog even over door. Maandag is het de dag van de arbeid. Tijd om extra veel werk te veranderen.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 Revolutie is Rico One. De eerste e-bike met een 100% recyclebaar composietframe met 30 jaar garantie. Kijk op advancedebike.nl Kwaliteit en veiligheid? Herman zet de puntjes op de O met een automatische sectionaalpoort vanaf 1599 euro. Kijk op Hurman.be Beleggersjargon gebruiken dat alleen economen begrijpen. A buy and hold credit spread penny stock. Sharp ratio hedge and bracket limit. Free float? Doen we niet. Een beleggingsplan uitleggen tot je het helemaal begrijpt? Zullen we beginnen met een koffietje? Hm? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Nieuwe bril nodig? Bij Pearl help je die je bij het kiezen van een merkmontuur en de geschikte kwaliteitsglazen, waarop je nu 40% korting krijgt. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. Radio 2: <middels>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 Lekker blijven hangen. Goedemorgen. Morgen. De zomerhit van vorig jaar. Er is op dit moment precies nog geen echte kandidaat voor de zomerhit. Misschien behalve Gustav. <Güls> maar ja, we hebben nog tijd. Het is ook nog lang geen zomer. Nee, nee, ja, nee. Oh, het is amper lente, jongens. Goedemorgen, het is 22 over 8... Daarnet was er een heel duidelijke gedachte. Kappers moeten zwijgen. Zeer veel reacties die binnengekomen zijn. Misschien even een, een kapster erbij halen. Dat is Petra Horrie uit Sint-Laureins. Petra, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hoi. Hoe is het bij jou? Vertel eens. Hallo. Ons. Uh, met het praten bedoel je in het kapsalon? Ja, absoluut. Ik voel dat wel aan als de klanten willen zwijgen of niet. Je hebt heel veel klanten, de meerderheid wil praten. Mm -hmm. Maar je hebt er ook een aantal die, die eigenlijk als je iets vraagt, gewoon ja of nee antwoorden. En dan ga ik ervan uit als ze niet echt willen praten. En dan zwijg ik ook gewoon. Dat gaat heel snel. Ben je al dingen te weten gekomen waarvan je dacht van... Oh, ik had dat eigenlijk liever niet geweten, mevrouw of meneer. Nee, ja. verschrikkelijk veel. Ja, Nee, nee, dat mag ik niet vertellen. Klein voorbeeldje, nee, nee. Petra. Ik... Toe. Nee, nee, maar nee, nee, zonder nee, nee. naam, hè. Mij... Zonder naam. Nee, nee. Alles wat hier tegen mij wordt gezegd, dat weten ze ook. Dat blijft bij mij. Ik zeg nooit iets voort. Jullie zijn de nieuwe pastoors die, die de biecht afnemen af en toe. Maar jij zijn soms wel psycholoog, zeg ik. Ja. Echt, hè? Ik denk dat je daarvan ja. zou verschieten. Zeker mensen die eenzaam zijn. Wat die er allemaal zouden uitflappen bij de kapper. Hm. Mm. Ja, dat klopt. Maar ook kindjes, die zeggen ook soms dingen van huis, hoorden ze dat, ja, dat ook wel de waarheid zijn en dat je soms wel een keer verschiet van, oei ja, ja, dat is maar, soms wel grappig. Je houdt het wel voor jou, dat is wel heel mooi. Zeg Petra, ja, ik, de, ja. de groeten in centen daar, hè. Ja, dank u wel. Blijven mooie reacties binnenkomen daarover. Ja, Guido de Deken. Kappers moeten stilzwijgend hun job doen, zodat ik met volle teugen kan genieten van hun activiteiten. Gelukkig is mijn vrouwtje mijn kapster en die eindigt altijd met een zoentje. Ja, dat mag dus niet zomaar overal. Hè. Hmm. Isabel Maas, misschien dan beter zeggen dat het een zwijgdag is. We doen het ook maar om een gezellige babbel te creëren, zodat de klant op zijn gemak is. Groetjes, kapsalon Isabel. Ja, dat is wel zo. Het is... Ja, ik vind het eigenlijk ook wel gezellig. Peggy, goedemorgen bij mijn kapster is het altijd leven in de zaak. Ze moet wel, want de meeste klantjes zijn al een beetje doof. Ah ja. ja dat, dat je dan iets luider moet praten ook. Goedemorgen dag, Marianne Velgen uit Avelgem. Goedemorgen, morgen. Een heel mooi verhaal binnengekomen. Want het gaat nog veel verder. Jouw kapster is intussen ja. ook jouw vriendin geworden. Vertel eens. Ja, ik vind het een beetje... Mijn vriendin, ja, ik ga er al uh, 42 jaar profuren, Karin, uh, eerlijk, Ik wil dat zeker vermelden. Mm -hmm. uh, Zij ze luistert, uh, als wij elkaar iets zeggen, dan zegt ze dat niet verder. En ik heb ook het geluk, ik mag elke week met mijn haar gaan de laatste klant om 11 uur. En dan is het feest. Kom. Ik kijk er altijd naar uit. Dat is iemand, ja, een goede kapster. Ja. Wacht, echt uh, een, wacht, wacht. Een, een, een vrouw met een Marian, Marianne, Marianne ja, wacht 11 taart... uur, 11 ja. uur s'avonds? Nee, niet, s'morgens. nee s morgens, ah, ja. ah, okay. dat morgen. Okay, ja, ja, ja, en dan ja. ben ik de laatste klant, 20 over half. Dan ben ik de laatste klant en ik kijk er elke week naar uit. Want zonder Karin, geen Marianne. Oh, oh, oh. Kijk dat ja. dus, hè. Zeg maar, dat is kapper Karin, het... kapster Karin in ja. Deerlijk. Is dat ook de kapster van Niels de Stadsbader? Want die, die, die woont daar ook, hè? Ja. Het is eigenlijk uh, Sint-Lodewijk deerlijk. Uh, misschien niets gewoon in deerlijk. Uh, ja. Ja, dat, dat weet zo... ik eigenlijk. Dus je moet navragen, maar het is zeker een aanrader voor je, je. kan het morgen even vragen. vragen. Ja, zeker niet. Ik hoop dat te luisteren, maar De... Radio 2 staat altijd op. Oh, gelukkig. Ah, dat, graag. Da da ja. dat haar groeit daar nog beter van. Dankjewel je Marianne, voor je ja. mooie verhaal. De groeten ja. aan Karin ja. morgen. hier graag gedaan. Fijne ochtend, hè. Salut, hè. Dank, u. Dank u wel. Van Marianne en Karin, ik word daar gelukkig van. Goedemorgen. And so Tonight, Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Cherry, je moet er maar opkomen als je dat vertaalt. Eagle Eye Cherry, Arendse Oog Kers, slaat nergens op. Nee. Wat een de wereld heet, jongens. Daarnet waren we bezig over Niels de Stadsbader zijn haar, eh, omdat kapper Karin in Deerlijk woont. Je gelooft nooit, iedereen luistert naar Radio 2. Goedemorgen, papa Kees de Stadsbader, en heren. Goedemorgen, Peter. Kees, Kees, Kees, goedemorgen. Zeg, vertel eens Kees, hoe zit het met de kapper van Niels? Uh, goh, ja, dat ik niet altijd weet waar dat hij gaat, Maar uh, uh, nee, dus normaal gezien wordt het soms gekapt uh, op de VRT of op... Uh, ja, oh. waar dan de -zijn. Maar meestal gaat hij nu bij, uh, bij Thomas Vinken, de drummer van zijn band. Juist. Die ook uh, onder andere kapper is. Oké. Okay. ik weet dat hij de, de laatste keer uh, bij Thomas is geweest. Dus uh, Thomas Vinken. Hey. Alweer, alweer een kleine showbiz premier Dus de drummer van Niels de Stadsbader kapt het haar van Niels de Stad Dat is wel makkelijk. Goed gedaan, hè. Tussen ja, twee nummers zeker, door. Zeker. Hepla. Ja, stukje ja. eraf. Zoraan, ja. En naar welke kapper ga jij, Kees? Uh, ja, niet lachen naar mijn coupé. Ik ga bij kapsalon Daisy. Daisy. <macht> Ik ga yes. bij een vrouw, uiteraard. Ja, ja. Wacht, maar je hebt toch geen ja. haar meer? <macht> ja. Je hebt, je je hebt toch geen haar en toch wel. Dat moet toch een beetje onder rood zijn, Pieter. Ja, ah, toch? Ja, ja. Oh, ja, my. Ja, ja. Oké. Okay. Zeker, zeker, Ik neem al mijn lelijke uh, woorden terug. <laughs> Geen probleem. Dank je wel voor de nuttige informatie. Kees, fijne ochtend daarin man. Saluwe gedaan. bedankt. Als mensen zich afvragen, was dat nu echt een pa van Niels? Ja. ja, absoluut, absoluut. Half negen exact. Goedemorgen. In Zwevegem in West-Vlaanderen is op een school evenement een monitor van 24 omgekomen bij een death ride. Hij gleed van op een toren langs een staal, stalen kabel naar beneden, maar is dan gevallen. Er waren tientallen scholieren bij die het zagen gebeuren. En de verzekeraars ontkennen dat ze bewust lang bezig zijn met arbeidsongevallen. tot de patiënten het uiteindelijk opgeven. Gisteravond in Pano getuigen de slachtoffers dat ze jarenlang moesten wachten op hun geld. en zelfs rechtszaken moesten beginnen is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Gent kan een nieuw urban festival... back to scratch komend weekend niet doorgaan. Het wordt uitgesteld omdat subsidies... van de stad voorlopig uitblijven. Op de affiche stonden onder meer hip-hop optredens... street art, skate en breakdance wedstrijden... en een 3x3 basketbaltoernooi, allemaal aan de blaarmeersen. Maar alles wordt dus uitgesteld naar september. Mathieu, brujet van het festival. Het is absoluut niet leuk. Ik denk dat er enorm veel partners en mensen naar uitkeken... De jeugd, de jongere hiphopartiest, iedere organisatie die betrekking heeft tot het genre. Iedere kid die aan het skaten is op het skatepark, keek naar dit eerste skatewedstrijd op het skatepark. Het ging echt een, een, een zalig evenement zijn. Het weer zat daar ook echt een beetje mee. Dus, dus ja, met pijn in het hart houden, dit natuurlijk moeten verplaatsen. Gekochte tickets kunnen gebruikt worden voor de editie in september. De organisatie focust zich nu verder op de Gentse feesten. Dan organiseren ze een hip-hop-podium in het Boudelooppark. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zal zijn groepsaankopen efficiënter aanpakken om de problemen van de laatste, van zonnepanelen en thuisbatterijen te voorkomen. Er waren een half jaar geleden veel klachten en vragen daarbij. Maar toch was de groepsaankoop een succes, zegt gedeputeerde Riet -Gilles. Binnenkort komt er dus een nieuwe, maar op kleinere schaal.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 met zo'n 33 pijlers is nu nog een onaantrekkelijke omgeving. De stad wil er groenwaterpartijen, graffiti en kunstwerken aanbrengen. Inwoners mogen dus meehelpen. De workshops daarvoor starten op 12 mei bij het bedrijf SVK in de stad. In de app van Veertien Nieuws lees je er meer over. Vandaag wordt een van de belangrijkste privécollecties... met werk van Louis-Paul Boon geveild. Boon is auteur geboren in Aalst. Hij schreef onder meer Pieter Daans in de Kapellekesbaan. In de collectie zitten tientallen zogenaamde boontjes... Dat waren dan cursiefjes voor de krant Vooruit. Het Veilinghuis in Brussel rekent op minstens 10.000 euro. En over een half uur geeft minister van Justitie Vincent van Kwikkenborne... een gastles in de Artevelde Hogeschool in Gent. Hij doet dat voor de studenten, sociaal werk en justitie. Hij zal er zijn ervaring en kennis over justitie delen met de studenten. En hij wil hen ook warm maken voor een job bij justitie na hun studies. Zijn les zal ongeveer een uurtje duren. Het weer dan, deze ochtend nog brede opklaringen. Het blijft in Oost-Vlaanderen. Gaan zo goed als droog overdag tot de late avond? Dan zijn er regenbuien mogelijk, maximaal 15 graden. Morgen wordt wisselvallig, zwaar bewolkt, een mix van regen en drogere periode. En dan weer 15 graden. Problemen op de weg, bijna 300 kilometer file. Ja, het, is, van het, verkeer, het is druk vanmorgen ja. en weer uh, een paar ongevallen op D17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je één uur, maar liefst van sint nicolaas tot voorbij Lokeren. Even kijken, de linkerijstrook is daar inderdaad dicht. Op de binnenring rond Brussel is het vooral heel druk op het stuk tussen Dilbeek en Vilvoorde. Een klein half uur aanschuiven daar. De buitering, daar moet je vooral nog drie kwartier geduld oefenen, maar liefst van Vilvoorde tot Jette. Maar daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. En dan, naar Brussel hebben we files van ja, toch wel een half uur op de E40 vanaf Aalst. En zelfs ook op de A12 vanaf Meissen. Dat komt door dat eerdere ongeval uiteraard op de buitering. De andere files zijn zo'n 20 minuten lang dat is op alle andere assen dus richting de hoofdstad. In Brussel is door een ongeval de inrit Basiliek van de Anicordie-tunnel gedeeltelijk gesloten zeggen ze daar. veroorzaakt vooral ja, lange files in de buurt van Koekelberg en op de Mettewielaan. Dan Antwerpen richting Gent op de rings verlies je 20 minuten zie ik tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland drie kwartier van Berghem tot Antwerpen-Oost. Daar zijn door een ongeval drie rijstroken gesloten en daarom hebben ze de Liefkunsthoek richting Stabroek, gemaakt momenteel. Dat is wel goed nieuws. En dan naar Antwerpen ja, hebben we ook de een fikse ochtenddrukte... met gemiddeld vertragingen van een half uur... vanuit alle richtingen, zeg maar, richting de, de Scheldestad. Maar ook op de E34 vanuit de Zelzaten is dat zo bij Chemzeken. Daar is ook een ongeval gebeurd. Nog een reactie binnen van Mustafa Rahmouni uit Antwerpen... die laat weten, ik kan een kapper Aziz, dat is zonder afspraak. Kun je bijna nergens meer, hè? Nee. Gewoon binnenstappen, hallo, alles eraf. Ja, bij Marokkaanse of Turkse kappers kan je altijd zonder afspraak terecht. Ja, zonder ah, je u... soms wel lang wachten. Ja. Zonder nu echt in hokjes te steken, dat is ook een pak goedkoper. Veel goedkoper. Ja. Ja. komt dat? 10 tot 15 euro, ja, die maken dan denk ik gewoon minder winst. Is dat goed? Of zitten ze al minder lang aan? Hé, hey, dat Dank je. is wel... Uh, dat zijn kunstwerken, hoor, dat daar buiten komen. <laughs> ik weet het niet. Ik ben nog nooit geweest, eigenlijk. Ah, wel, ik zou dat zeker aanraden. Een tip voor het weekend.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 Kweek presenteert de klassiekers. Komt je los ons een klassiek? Maar nee. Wij zijn de giant... Kingfish. Een chicken fillet. En deze week voor maar 3 euro. Ook Op de, de veggie. veggies. Snel naar quick. Want deze week is het maar 3 euro voor een klassieker of veggie naar keuze. Enkel via de Q-promo in je MyKweek-app. Jouw quick, jouw smaak. Ontdek de mid-season sale bij Bristol. Met straffe kortingen tot 50%. Bij Bristol. Bristol. Pretty smart.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 Kim Radio. 2. Laten. Beef het wituus. Love Shack. En zonder afspraak tuurlijk is er ook een serie op canvas over kappers en de kapper heet daar Aziz. Vandaar, maar het is ook echt waar, hè? Het is echt waar. Bedoel, je kan ook gewoon bij die kappers zonder afspraak terecht. En het is ook heel goedkoop. En bij Vlaamse kappers lukt dat niet meer. Tot niet. Margot van de Regio. Ja, het ziet er altijd goed gekapt uit, natuurlijk. Als je iets hebt met Nederland, vandaag vieren is daar Koningsdag. Koning Willem-Alexander is jarig. En lekker oranje, want Margot van de Regio ontmoet vandaag koningin Maxima in Baarle-Hertog. Dat wil je horen, dat wil je zien nu in onze app van Radio 2. En ook live bij ons op 1. Margot van de regio, wat is er aan het gebeuren? Wat, oh, ik zie ja. het al, ik zie het al. Oh, dit is te ja. Dit is Ja, te... ik verbleek eigenlijk een beetje in haar aanwezigheid. Maar uh, koningin Maxima, die staat hier naast mij volledig uitgedost in een mooie oranje outfit. Ze heeft een mooie oranje hakjes ook aan, een roze sjaal, een roze hoed. Het is gewoon fantastisch. Maar eigenlijk de aandachtige kijker via de Radio 2-app die heeft het misschien al gezien. Het is niet Maxima. Het is luisteraar Sandra die zich speciaal voor Koningsdag vandaag heeft uitgedost. Maar de mensen op het straat waren er even mee weg dat je echt Maxima was, hè Sandra? Ja, zeker. En uh, door een mooie hoed op te zetten en het zonnetje schijnt, gaan we uh, vandaag Beginnen aan Koningsdag. Ja, want hoe ziet jouw dag eruit? Uh, vandaag hier in de bakkerij bij Bakkerij Adams. Daarna ga ik naar het plein in het centrum van Balen-Nassau. En uh, daar gaan we alles klaarzetten voor vanmiddag. En vanmiddag gaat Bastier Koningsdag los met uh, versierde optocht, een vrijmarkt, maar ook heel Baarle danst en zingt. Ja, dat, is wel, dat vind ik wel heel leuk. Want Baarle, dat, dat ligt voor een stuk in België, ligt voor een stuk in Nederland. En toch vieren jullie allemaal gezellig samen die Koningsdag. Dat is ook de bedoeling van Koningsdag. Samen vieren. En of je nu uh, in België woont of in Nederland woont. Hier in uh, Baarle loopt dat allemaal door elkaar heen. En je gaat ook uh, de kinderen uh, van de Belgische school... Die gaan nu, uh, moeten nog naar school tot tien over drie... Maar zodra ze klaar zijn, kunnen zij ook naar het plein komen... en meedoen met de koningsspelletjes die we organiseren als jeugdwerkbalen. En hoe komt dat toch dat jullie daar zo in opgaan? Want ik zie niet echt onze met mijn papa of zo zich op, op de nationale feestdag uitlossen als koning Filip. Maar jullie, jullie doen dat allemaal. Jullie vieren dat echt keihard. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat de Nederlanders een beetje gek zijn. En met het oranje gevoel. En uh, het is voor iedereen een vrije dag... Uh, er worden dingen georganiseerd. En het is gewoon gezellig om samen te zijn. Om samen te vieren. En dat het dan Koningsdag is. Ja... We maken er een feestje van. Ja, een feestje van. En daar zijn, ja, daar zijn wij ook graag bij natuurlijk. En dat oranje, dat zie je hier overal. In de straten, maar ook in de bakkerij. Bakker Ronald, jullie bieden vandaag allerlei oranje gebakjes aan. Oh. Ja, dat klopt. Uh, ik heb uh, oranje donuts, oranje eclairs, uh, oranje tompoezen. glasees in België. En, uh... ja. en die gaan hier vlotjes over de toonbank, die tompoezen. Ja, dat klopt. Vandaag is het echt alleen... Dat is iets typisch van Nederland, hè? Typisch van Nederland, ja. En het, er is ook een ding met die tompoezen, want je moet die op een bepaalde manier opeten. Sandra en uh, Ronald, je hebben elk een verschillende manier. Sandra, hoe moet je het opeten? Uh, wij thuis uh, snijden de tompoes midden. Uh, ...zodat we overal aan beide kanten de pudding hebben... ...en dan schuiven we hem gewoon naar binnen toe. Ja. En, en jij, Ronald? Ik zet hem op de kant en ik doe hem eerst doorsnijden... ...en doe hem dan naar binnen. Oh, kijk, ik ga straks uh, is de twee manieren testen... ...kijken welke mij de beste ligt. Maar uh, ik, ja, ik, ik wens jullie vandaag wel een, een ontzettend fenomenaal mooi feest toe. Het gaat een mooie dag worden, de zon schijnt. Ja, daar zijn we al heel blij mee dat het droog is en uh, dat iedereen gewoon komt naar het sint Annaplein om samen met ons allemaal Koningsdag uh, te vieren en uh, dat we er een hele leuke dag van gaan maken Ronald, ga jij je ook nog verkleden? Wij gaan ook nog uh, vanmiddag ja. Ga je verkleden in Willem-Alexander of? Uh, nee, nee, dat niet, denk ik niet maar Iets of oranje na natuurlijk wel, dat hoort erbij Dat hoort erbij, zeg, ik denk dat ik hier nog even ga blijven plakken, Peter ja. en Kim Het is hier ontzettend gezellig en uh, de juiste manier voor een tompoes te eten ik laat u nog weten welke mij het beste ligt maar go, en breng er een paar mee. Hè. Wij schuiven ook <laughs> al wel eens graag iets binnen. Of niet? Ja, natuurlijk. Ik heb heel de auto al ingeladen voor u. Ja, ah. Tompoes noemen ze het. Op wij die vrouw het... kan je rekenen. Ja, wij noemen het een boekske. Huh? Een boekske, ja. Nee, glacé, hè. Of, een of een tompoes. Het is gewoon tompoes. Een boekske. Maar lekker, hè. Oh, zin in. En dan in het oranje ook. Die beelden wil ze zo meteen zien. Volg het op onze Instagram. Het goedemorgenmorgen. Neem een abonnementje en volg. We gaan het vieren met de nieuwe song van Guus Mewis. Voor mijn hart. Ja, voor mijn hart. Oh. Daar was een haar stem. Ik liep met een woord verloren. Ze zei alleen maar dan. Ik had de nacht al moeten horen. To so, her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 Ik nieuwe onze nieuwe Guusmevis voor mijn hart. Tien voor negen intussen. En Marianne die komt uit Zomergen, Meetjesland. Daar zeggen ze ook een boekje tegen een glacé was. Ah ja, dat zal streekgebonden zijn. Is glacé of glacier? Glacé. Glacé? glacé. Denk ik. Oké, okay. Allemaal niet erg. We moeten nog even naar molenbeke Versbeken in Vlaams-Brabant. Dit verhaal wil je horen als je houdt van cactussen. Het is misschien heel gek, maar ze hebben er daar heel veel... Het is een mooi verhaal, want het is van Annie van Goetsenhoven uit de Molenbeek-Wersbeek. Die zoekt opvang voor haar enorme verzameling cactussen. Goedemorgen Annie. Goedemorgen allemaal. Vertel eens, waarom ben je je cactussen kwijt? Ja, omdat we het meer aan kunnen. En het zou zonde zijn als we die moesten laten stuk gaan. Oké, okay, maar, maar hoeveel hebben jullie er dan? Uh, nog meer dan duizend cactussen nee. En dan hebben we zeker nog andere plantjes, Echeveria's, Agave, Aloe's, haworthia's. Ook nog een klein duizend, denk ik. Hoe kom je aan zoveel cactussen? Ja, uit, een uit de hand gelopen hobby. 40 jaar geleden zijn we daarmee begonnen en ja, mijn man was toen al ziek is en we zijn snel beginnen zelf te zaaien en zo en dat is echt uit de hand gelopen. Ja, maar wacht, wat was die eerste cactus, weet je dat nog? Ik denk, nee, nee, euh, alleen nu, nee, nee, Die? De allereerste. Oké, okay. maar wacht, ja. maar, ik moet me dat proberen voor te stellen, je hebt duizend cactussen, waar staan die? Beschrijf het eens. Ik wij hebben een serre van drie op zes en een van acht op zes. Oh. <lacht> maar dus, dus het, is, het is wel heel veel werk om die te onderhouden, want ze zeggen toch altijd: oh, aan kaktussen heb je niet veel werk? Uh, wij hebben dat nooit niet als werk gezien. Dat was altijd ons amuseren. Prachtig, <lacht> zeg maar. Annie van Goetsenhoven ja. uit Molenbeek-Wersbeek. Ja. Uh, je, ja, ja, je wil ze niet naar het containerpark en zo doen. Dus je zoekt opvang. Wat moeten mensen doen als ze zo'n cactus willen opvangen? Uh, ja, de, eigenlijk is daar niet zoveel werk aan. Af en toe een keer water geven om de drie jaar verpotten. Okay. Meer moet er niet nie aan gedaan worden en, worden. en zorgen dat ze in de, in de winter niet uh, lager staan dan vijf graden. Hopla, meteen de, de handleiding erbij. Kunnen ze die gewoon komen halen? Ja, ja. ja Oké, okay. we wat gaan doen. Hè. Annie, we zetten alle gegevens bij ons op radio2.be in de streek van Molenbeek-Wersbeek. Dat het een beetje proper verloopt, natuurlijk. Maar jullie gaan naar een serviceflat. Welke gaan jullie wel meenemen? Want je gaat toch eentje meenemen? minstens. Ik denk het niet. <hast> geen enkele? <hast> Allee. Ik denk het niet. Nee, we hebben geen plaats. Maar, jammer. We nog hebben een kleintje. Een venster een tot op de grond. En... Ah ja. Nee. Nee. nee. En hoeveel keer ben je al geprikt in al die jaren? Nee, dat valt goed mee. Hmm. Nee, dat Prachtig. valt goed mee. Dus, nee. lieve goede mensen met een groot hart voor cactussen of cacti, dan uh, kun je even terecht op radio2.be. In Molenbeek-Wersbeek staan er duizend te wachten op jullie. Dankjewel, Annie. Fijne ochtend, en de groeten daar. Hè. Voor jullie ook. Fijne dag nog. Dag. Dag. Kijk by the ocean. Oh, no. Tiptoe, ah, waste time with a masterpiece, to waste time with a masterpiece, uh, you should be rolling me, you should be rolling me, ah, uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me baby, I'm rolling out the this sweet, sweet, baby. Moving so carefully Let's start living dangerously So oh, oh. me baby om negen uur, dan kom je alles te weten over kleren bij de inspecteur van Radio 2. Sven. Goedemorgen, Sven. Ja, Het gaat over kleren, Vertel ja, het ons. Niet over schone kleren dit keer, want daar hadden we het maandag over over kledingmaten. Uh, een van onze luisteraars, Ilias, die vindt het heel erg moeilijk om zijn maat te vinden, want dat is telkens anders. Zeker als hij online bestelt, dat durft hij niet meer te doen, omdat het ja, toch meestal niet past, of hij moet twee of drie maten bestellen en dan een deel terugsturen. Dus uh, hij gaat meteen uh, toch eens even zijn verhaal doen en we gaan de kledingsector erbij halen van, waarom is er niet één maat en één gewicht. Ja, maar als je dingen uit Italië koopt, weet je dat die maten meestal ietsje ja, dat kleiner zijn. Dat, hè, dat verschilt, hè, omdat ze daar soms wat kleiner zijn dan blijkbaar. <laughs> als je iets bestelt uit de Verenigde Staten, kan het dan weer vaak veel te groot zijn. En dat is het leukste. Dan denk je zo, ik heb nog steeds een extra smal. Ja, dat, dat gevoel. In de studio zometeen ook bij Sven. Iemand die alles weet over kledingmaten. Dus lieve luisteraar, koop je ook online verkeerde maten? Of is het altijd een gedoe voor jou? Deel je verhaal. Deel je vraag kan in de app van Radio 2. Sven meteen, beantwoord meteen al je vragen. Maar werkelijk alle vragen. Op 6 mei gaat de Ronde van Italië van start. Bleef dit wielerspektakel nog intenser met de Sporza Giro Manager. Stel voor de Giro je eigen wielerteam samen en rijd iedereen uit het wiel. Kies jij voor Remco Evenepoel als kopman of ga je toch maar voor Primoz Roglic? Daag je vrienden uit en speel mee op Sporza.be. Elke dag telt voor twee... U overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed, fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren. Kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive.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 Bij Verbergmoes helpen we je graag met persoonlijk interieuradvies. Nu gratis accessoires tijdens onze actiedagen. Bij Verbergmoes in sint Gilleswaas. waas Verberkmoes brengt leven in je interieur. Morgen, stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Bouwen, Kijk op zelfbouwmarkt.be Een echt waterpretpark. Nu badkamers vol plezier met kortingen tot min 50%. Zelfbouwmarkt.be Bouwen, Kijk op zelfbouwmarkt.be. Morgen stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70% bouwen, Kijk op zelfbouwmarkt.be. De ene keer heeft Ilias een 32-32 nodig, de andere keer een 48. Waarom al die verschillende maten en gewichten? Dat is voor na het VT-nieuws. Goedemorgen, 14 nieuws met Schema Science.